Hoe de Radio 2 Top 2000 zal klinken Stem nog tot maandagochtend op jouw favorieten Via radio2.be en VRT Max Zo klinkt einde jaar bij ons Radio 2 3 over 6. Goeiemorgen, goedemorgen, goedemorgen is Schema. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, lieve luisteraar. En dat Kim, Kim de Brie. Goedemorgen, Peter. Ja, jongen, je moet echt mee. Ja, je, je ziet het in Schema. Het is indrukwekkend. Het is echt indrukwekkend. Wat een verschijning. Ja, maar ook jij. Je bent, je bent echt <lacht> aangepast aan de gouden kerstboom ik ben een beetje assortie hè, vandaag. En Peter, heb jij je jezelf al eens in de spiegel bekeken? Ik ben, ja. ben er echt trots op. Dank u wel. Goeiemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Ja, goedemorgen. Ja, het, het speciaal stemweekend voor de Radio 2 Top 2000. Vandaar, we zijn in gala. Weet je trouwens hoe het komt? Dat wij in gala zijn. De luisteraar. Ja, en ik ben haar naam vergeten. Het, het was een mevrouw. Lutgaard Tenayer. Alstublieft. Zie zo, daarom werk jij voor het Veertien Nieuws. Voilà. En wij niet. Nee. Allemaal dankzij Lutgaard dus. Blijkbaar is het niet Lut. Nee. Nee. Het, was toch, het was toch blijkbaar Hilde uit Denderleeuw. Nee, nee. Dat is allemaal niet erg. Lieve luisteraar, geniet vooral even mee. We gaan er een mooie vrijdag van maken. Nou, goed. December Mùlajero Radio Zee. Goedemorgen morgen Peter en Kim Ik stond hij ook vorig jaar in de Radio 2 Top 2000 op 1886. Dat is veel, veel te laag. Te laag ja. <lacht> Dat is toch altijd uh, waarvan je soms denkt, van die stem die is toch ook veel te laag. Maar wel mooi. Dat ga je Dag. Oh. Goedemorgen, ja, jullie zien er zo chic uit, zeg. Heel ja, mooi. ja, heel het is, mooi. We zijn jou vergeten verwittigen. Ja, maar het is niet erg. Kijk, ik zit, uh, op de verkeersredactie. Dus. Oh, ja, die, oh. die pyjama is ook mooi hoor, hij. Ja, ja, ik ja, vind ik het ja. ook. Met streepjes. <laughs> voilà. vertel eens E40 van Gent naar Brussel, daar moet je opletten voor een defecte vrachtwagen op de afrit in Wetteren. Voor de rest zijn er geen files te melden voorlopig. Maar door een staking in Duitsland worden sommige ICE-treinen van Brussel naar Keulen en Frankfurt vandaag geschrapt. Vrijdag begint 8 december de dag dat je hoorde vandaag op Radio 2 ja dat ze elkaar net in de kop hebben ingeslagen op een ander standaar. Wat is dat toch altijd? En we die beelden? Ja, als mensen voetbal horen, dan worden ze al boos, denk ik. Gaan we straks nog even over doorgaan. Beetje zon, beetje wolken, vooral weekend. En Kim de Brie ook bij ons. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Ja, ook te horen in die Radio 2 Top 2000 binnenkort tussen kerst en nieuw en met een bakervaring. Wat is het nu het belangrijkste aan die top? Genieten, non-stop genieten. Dat zijn... 2000 goeie schijven na elkaar, Peter. Dat is non-stop bij dag en nacht. Dat is indrukwekkend. De beste tijd van het jaar, na de zomer. En dit is het Radio 2 Top 2000 Stemweekend. Dus ga nu al stemmen. Het kan in de app van Radio 2 of radio2.be. We gaan het ook officieel maken vanmorgen. Maar Lutgarde, de nijer uit sint Genesius rode Goedemorgen Lutgarde. Ja, goedemorgen Peter, Kim en Gaima. Ja, hey, Lutgarde. Uh, Intussen toch al? Ja. <laughs> toch alweer eh, vriendin van verkeerd. Ja, dat is allemaal niet erg. Vriendin van de show. Gisteren die, die zag je ons naast de kerstboom staan. En wat zei jij? Ja, zou het niet kunnen dat jullie zich mooi opmaken of jullie verkleden, zoals collega David gedaan heeft. En voilà. Ik ja. zie het op mijn tv, jullie stralen alle drie. Dat is een klein verschil met David, hè? Dat is, een soort, dat is okay. een soort level okay. waar je hoogtevrees uh, krijgt. Dat, uh, dat wil je niet meemaken. De... Nee, dat, uh, zeg maar. Ja, Shema heeft een prachtige jurk met gouden accenten. Ja, want je vond de kerstboom nee. gisteren zo mooi dat ik dacht, ik ga ook een beetje goud aandoen vandaag. Je straalt gewoon. Je straalt ah, gewoon. En je ben, mooie oorringen. je straalt gewoon ja dat is. Ze zeggen van ook, ze stralen. Maar dit is toch iets anders. Ja, Kim de ook nee, nee. fantastisch. Met, met, zijn dat strasteentjes? Nee, het zijn geen strastteenetjes. Nee, Pajetjes. Pajetjes. Dat ging... Gala is gala, hè. Mm -hmm. alles erop en eraan vandaag. hè. Ja. Decaulté, split. Het ja. ja. ja, Je hebt het gevraagd, ik krijgt het, hè? Alles in alles, ja, alles, je bent ook heel mooi hoor. En Peter strak in het pak. Ja hoor. Ook, uh, Heel, heel mooi. Heel, heel mooi. En uh, komt uh, straks uh, de eerste minister langs? Zeker, Lutgaarde. Dankjewel om het even aan te tippen, ja. Ja, oké. Okay. Ik wens jullie nog allemaal een fijne uitzending en fijne feesten. Dankjewel je wel, Radio Donde voy no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio het niet. lleno de de veneno? Ik oor otro trueno. je niet wilt, dan ik het. Ik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 Desastre, is es een obsessie. no me sirven en tus pocas señales ya nada es como antes me olvido de quién soy ¿Qué me has yo dónde estoy no vas de frente es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100, me arrebatan tus latizos y tu voz Y ya no puedo niet zo. Het a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is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 het heeft ook een goede jaar gehad. Inigo Quintero, Sino Estas, wereldhit zeg. En intussen blijven er ook maar sprookjes binnenkomen. Wacht nog even, het is over een uurtje pas, dan kan je het sprookje aanvullen. Um, een sprookje, maar gisteravond niet echt, over drie minuten alle details. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Morgen zijn we er weer. Christopher der is mijn weekwatcher en Yannick Bovini komt live optreden. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit natuur- en recreatiegebied Kattenvennen in Genk. Morgenochtend om 8 uur op Radio 2. Leven de Vrijdag bij Colmar. Want dan is het weer ribbetjes en dranken al volle Thee Vrijdag. Reserveer je tafel op Colmar.be. kerst met Xina. 21% BTW-cadeau voor al onze klanten. Info in je winkel of op Xina.be. Xina, ja aan je dromen. Zeg Aldi, krijg ik al een voorproefje op de feesten?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 Geef je aan iedereen het perfecte cadeau. Of gewoon iets kleins, want het is allemaal wel veel zo. Geen stapels cadeaus, ze zijn al zo verwend. Maar wel nog een kleinigheidje, is super attent. Maak kerst mooi op jouw manier met de cadeaus van Bol. De winkel van kerstmakers. De lijn zoekt 50 techniekers. 50 techniekers die onze bussen, e-bussen, trams en onze infrastructuur onderhouden. 50 mensen die elke dag willen bijleren. 50 mensen voor een job met toekomst. Ook voor de planeet.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 Goedemorgen. Morgen. Mensen zijn mooi onder indruk van onze kostumering. Het heeft allemaal te maken met het Radio 2, Top 2000, stemweekend. Ja, strak. In het pak. Zo, ja, dat is het woord. Bon, goedemorgen. Ja, toch een beetje bizar nieuw schema. Want in heel het land zitten we aan terreurniveau 3. Maar op de kerstmarkt dan gaan we plots naar twee. Wat is daar het verhaal? Ja, het OCAD heeft dat beslist als een orgaan dat inschat hoe groot de kans op een aanslag is in ons land. En Het terreurniveau staat nu dus op drie sinds oktober. En dat gebeurde door de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel. En bij drie ja, dat betekent eigenlijk dat, dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is. Maar het niveau is nu gezakt naar twee alleen op kerstmarkten. En dat is toch wel heel opvallend, want mm -hmm. langs nog zei de Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken dat er uh, ja, toch wel aanslagen zouden kunnen zijn. ...tijdens de kerstperiode. Maar het OCAT zegt wel dat elke kerstmarkt nog een analyse moet maken... ...om te kijken hoe groot het risico daar is. En als er dan toch een dreiging zou zijn... ...dan kan het terreurniveau van die ene bepaalde kerstmarkt nog verhoogd worden... ...en kan er dus ook maatregelen genomen worden. Ja, ik zag beelden op, uh, op de website van HLN onder andere... ...waar de koning naar de kerstmarkt was geweest in Duitsland. Er waren honderden extra agenten voor... Maar ik denk dat dat ook komt omdat het de koning is. Niet ja. Per se omwille van een dreiging. Dat het altijd zo is. Maar ja, je moet toch altijd uh, staatshoofden beschermen. Ja. Zou je zo op die manier naar de kerstmarkt willen gaan? Ik denk dat dat vreselijk moet zijn. Ja, en nee, nee, ik bedoel in, die, in dat gala-outfit. Ah, in Dracht. Je er best eens flikker rondom u. <grijpteelijker> ook speciaal natuurlijk. Dus wij, het is een beetje koud dat voor een wel. kerstmarkt. Ja, dat is waar. morgen. Voetbal dan toch maar, hallucinante beelden voor de voetbalmatch, Anderlecht dan daar gisteravond. Ja, het, is echt, het was heftig, mensen die stoelen afbraken, naar elkaar gooiden, wat is er allemaal gebeurd, Jema? Ja, het begon eigenlijk al voor de match, want toen waren er al zo wat opstootjes met vuurwerk bij beide supportersgroepen. Ze wisten het natuurlijk wel op voorhand dat het een risicomatch zou zijn en er waren nog voorzorgsmaatregelen genomen, want de hmm. supporters mochten geen blikjes of glazen meenemen op de bus naar Brussel. Maar dan, tijdens de match, in de 85e minuut, bleek Anderlecht te winnen en dan werden de Luikse fans boos en dan begonnen ze met vuurpijlen en stoeltjes vanuit de tribune te gooien naar de andere Anderlecht-supporters en daardoor werd de match 10 minuten stilgelegd. Peter, van de, ja, dat is dat. Peter van de Wem van van die werd ook gewoon heel kwaad. Luister en kijk even mee ...op onze app van Radio 2. Wat dat dan toch weer moet gebeuren. Bedenkelijk en verwerpelijk. Nou, er is er ook één op het veld beland. Ja, vuurpijlen. Sporters van Standaard worden ook vriendelijk... ...door hun eigen spelers gevraagd om ermee op te houden. Ja, dat is inderdaad. Die spelers vragen van uh, mannen, stop er toch mee. Maar dat, die doen dat natuurlijk niet, hè? onwaarschijnlijk. Er was iemand bij die ook bij ons werkt als uh, Bavo van de Showtelefoon. Goedemorgen, Bavo. Goedemorgen. Ja, je hebt het allemaal zien gebeuren. Hoe was dat in het stadion? Ja, dat was weer heftig, maar het is altijd zo. Tussen Anderlecht en Sandaar, Daar gebeurt altijd iets geks. Ja, maar ja, dit, ja is, dit is toch extreem. Want ik zag op een bepaald moment mensen gooien vuurpijlen in een ander vak. Het moet toch heftig zijn? Ja, op een gegeven moment zijn die van standaard be begonnen met vuurpijlen en mijn stoeltjes af te breken en te gooien naar beneden, dus naar het vak van, uh, van andere supporters Ik vond dat op zich wel vrij gevaarlijk, zeker omdat wetende dat uh, rolstoelgebruikers ook onder uh, dat vak van, uh, van de standaard-supporters zitten. Ah, ja. Dus dat is toch wel, uh, wel zeer heftig weer. Ja. Maar als er dan niet gebeurt, die mensen kunnen daar gewoon niet weg. Wat is dat toch allemaal? Hoe komt dat? Leg dan eens uit! Ja, er, er is een, een soort extreme rivaliteit tussen die twee clubs. Uh, de Klassico, hoe dat dan heet, een wedstrijd tussen Anderlecht en Standaar, ja, dat uh, heeft een lange geschiedenis en dat is altijd uh, heel heel heel heftig. Want Anderlecht heeft het ook al eens gedaan in de stadion van Standaar, dus het is langs beide kanten al eens gebeurd. Maar En er komen ook mensen in bivakmutsen naar het stadion en dat is toch niet voor de beste bedoelingen. Heb jij meegedaan, Bavo, van de showtelefoon? Ik heb niet meegedaan. Dus Oké, okay, dat, dat is het belangrijkste. Anders was je bij deze even ontslagen. Maar goed, dankjewel. 24 over 6. Hou je van voetbal, Kim? Nee. Ja, Goedemorgen, morgen. Hey, hey. Peter en Kim. WRT Radio 2 Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Johnstedt. Dan pakken we de zit naar de overkant. Vandaag is van jou. Ik zie je zitten. Het van half negen.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 1093 in onze Radio 2 Top 2000. Blondie en Heart of Glass. Veel te laag weer, hè? Veel te laag. Ja, schoon in het midden. Ja, topsong sowieso. Blondie, altijd goed. Het is intussen 1 over half 7, zo meteen het nieuws uit je buurt, heer Goedemorgen. de Oekraïnse regering roept alle inwoners op om minder stroom te gebruiken na een Russische aanval op een elektriciteitscentrale. Vorige winter viel Rusland ook al verschillende energiecentrales aan in Oekraïne, in de hoop om zo het moreel van de bevolking te breken. En in de achtste finales van het bekervoetbal heeft Anderlecht gewonnen van Stondaar met 2-0 en ook Union kon zich plaatsen voor de kwartfinales na een 0-2 overwinning tegen SKB. En dit is het nieuws. Uit Nieuws uit Antwerpen met Kristelmarië. Er komt een systeem om te vermijden dat mensen met een handicap onterecht een parkeerboete krijgen in een stad als Antwerpen. Daar rijden namelijk controleauto's rond die nummerplaten scannen en zo controleren of er parkeergeld betaald is. Maar die auto's kunnen niet registreren of er een parkeerkaart van iemand met een handicap in de auto ligt. En daarom zal een nieuw systeem worden uitgetest waarbij mensen met een handicap zichzelf met een sms kunnen registreren. Guido Slangen van de stad Antwerpen. De eerste aanmelding zal altijd verlopen via eID of Itsmi. Dus en op basis van uw rijksregister in combinatie met het kaartnummer krijgt hij ook de beschikking van een unieke code en die kan hij gebruiken om uh, een sms te sturen. En die sms uh, bestaat dan uit de combinatie van unieke code en nummerplaat. En de nummerplaat die komt terecht in een centrale database met daaraan verbonden een parkeerricht voor personen met een handicap. Het systeem moet eerst nog worden uitgetest en tegen eind volgend jaar zou het dan gebruikt kunnen worden. Gisteravond heeft een bestelwagen vuur gevat euh, aan een benzinestation op de hoek van de kruislei en de gidsschotelij in Borgerhout. Het vuur was ontstaan aan de motor, mogelijk door een technisch defect. De uitbater en de bestuurder konden samen de bestelwagen wegduwen. Vuur bij een benzinestation kan gevaarlijk zijn, maar de brandweer heeft de vlammen snel kunnen blussen. In de rand rond Antwerpen worden nog te veel wilde dieren doodgereden en daarom heeft Natuurpunt in samenwerking met Groenrand het plan Bunzing opgesteld. Dat heet zo omdat de Bunzing een zeldzame marterachtige, een van de dieren is die vaak het slachtoffer wordt van het verkeer. Op een kaart hebben de organisaties de gevaarlijke punten aangeduid, vertelt Dirk kleider van Plan Bunzing. Dat zijn heel nuttige plekken om te gaan werken, aan ecotunneltjes leggen, als er een beetje onder een straat gaat, dat dan ecologischer wordt ingericht enzovoort. Dus dat leren we daar zeker ook uit. Wat we ook wel zien is, soms heb je tussen twee interessante natuurplekken, een grote afstand waar dat de natuur niet geschikt is waar het was saaie natuur weinig biodiversiteit en ook daar willen wij voor gaan en in Kontig is gisteravond al voor de vijftiende keer weer een ijspiste geopend voor de eindejaarsperiode. En voor die gelegenheid was niemand minder dan kampioen Kevin van der Perre uitgenodigd om de piste in het park in te schaatsen en te keuren. En hij zag dat het goed was. Dat is eigenlijk heel goed. Alhoewel ze mij zegt dat het op het laatste nippertje was, dat er een probleem toch was. Maar nu uh, nee, niks op te zeggen. Ik denk echt als je kijkt, gelijk hier in Contig draagt ook wel sfeer rond. Goeie cafetaria bij, dus ja... Ik denk dat het een beetje plezant is om met gezinnen naartoe te komen. Het ligt niet uh, godverlaten in een park of zo. Dus het ligt echt wel bij het centrum en zo. En ja, dat kan alleen maar een succes zijn dan. Vandaag krijgen we eerst droog en bewolkt weer. In de namiddag opklaringen en zachter tot 10 graden vanaf morgenmiddag regen. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van Veertien Nieuws. Goedemorgen. Goeiemorgen. De vrijdagspits is meestal een oké okay spits. Dat klopt, ja. Maar net op de E17 is er wel een ongeval gebeurd. Tenminste, het is nu al stapvoetsrijden op de E17, dus naar Antwerpen van Zwijndrecht tot de Linkeroever. Een beetje voor de Kennedy-tunnel dus, want daar is net een ongeval gemeld. Drie rijstroken zijn daar dicht, dus dat gaat wel wat problemen geven vanuit het Waasland, vrees ik straks. De Antwerpse ring richting Gent is een beetje vertragen aan de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel ook wat aanschuiven van Strombeek. Tot Vilvoorde. En door een staking in Duitsland worden sommige ICE-treinen van Brussel naar Keulen en Frankfurt vandaag geschrapt. Oeh. Ja. Sympathieke appje binnengekregen ook van Tom Slossen. Peterke, Peterke, Peterke, je ziet eruit als een portier van de jaren 80. <lacht> <lacht> Tom, ik zou u absoluut niet binnenlaten, maar de <lacht> jaren 80 zijn we weer helemaal terug. Pas op. Hè. Zo is dat. Patrick Droesbeke uit Herzele, die reageert nog op uh, die voetbaltoestanden daar. Waarom ja, ja. worden mensen met bivakmutsen toegelaten in de stadions? In de UK of Spanje is dit gewoon levenslang stadionverbod. Ah, blijkbaar. Er is toch iets met die, met die bivakmutsen in onze stadions. Bava van de, de showtelefoon, ik ga er jou nog even bijhalen. Hoe zit ja, dat precies? dat is ook verboden bij ons. Ja. ja, maar ja, die nemen dat gewoon mee in een zak. In uw je... voilà. en dan zet je dat op. Smeerlapperij, onwaarschijnlijk. Goed, dankjewel. <lacht>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 Maar. Dat valt mee, die Pixel 8 Pro is een machine. Maar. Dat valt mee, je moet eens naar die foto's in Een selfie of met vrienden. Geniek, zal het sowieso wel zijn. Met zo'n zotte camera, moet je naar ieder straf. Een, een Google Pixel 8 Pro voor 99 euro bij mobiel abonnement. Info op proximus.be. Proximus. Think Possible. Radio 2 Funiculi Funicula 2023 Meer dan drie uur muziek voor miljoenen Funiculi funicula 2023 Nu in de winkel Bottine? Ja? Kompas? Ja? Gamel? Ja?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 Ho ho. Yo, good morning. Delt for 2. Delt for 2. VRT Radio 2. Netman! Netman! You guys know what time of year it is? What time, huh? What? what? What? Oh, Christmas time. You guys, all, you guys all been good and practicing real hard. Yeah.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 Santa Claus is coming to town van Bruce Springsteen. Mensen worden gelukkig. Ja, Johan de Vleeschouwer uit Melle is enthousiast. Bruce, maar is Santa Claus met heel veel hartjes erbij. Mooi. Dan nog even over het voetbal daarnet. Ja, heel veel rellen geweest bij Anderlecht standaard. Christophe van Wijsbergen uit Deinze. Goedemorgen, Christophe. Goedemorgen, Pieter. Ja, voor jou is het heel duidelijk. Ja, tuurlijk. Ik vind dat dat erbij hoort. Jo. Maar bij een, bijvoorbeeld, ik zag op een bepaald moment een beeld, Christophe. Een standaard supporter trekt een stoeletje kapot en gooit hier een ander vak knal tegen het hoofd van een andere supporter. Het kan ook omgekeerd geweest zijn. Maar da, ja, dat hoort Het heeft niks meer bij. met voetbal te maken, hè? Ja, nee, dat zag ik nu niet. Maar allez, na de match laat ik de poort lopen, laat iedereen op dat middenplein... Als het voetbal valt, die die wel wachten, laat ze wachten dat is zeer van al opgelost worden. Nee, ja, maar we kunnen Tuurlijk. elkaar toch niet uitmoorden. We zitten, we zitten toch al wat verder maar dat is dan dat. niet uitmoorden, nee. Dat is niet uitmoorden, nee, Peter. een keer een paar klopjes heeft aan elkaar. Christophe. Nee. Heb je dat, ja, heb ik je dat zelf dan. ooit gedaan? Ik vond dat vroeger uh, zeer plezant. Maar uh, nu kan ik dat niet meer doen, omdat ik... Uh, uh, en tijd meer, Ik Rekord, zo zeggen. <laughs> ja, Jouw ik kan er wel eens mee lachen, ik vind dat heftig. Maar ja, neem een boksbal. Mm. laat daar nee. je frustraties oplossen, maar toch niet op de mensheid. Maar ik ben ik, ik nooit, uh, allez, ik ben nooit, uh, denk, uh, ik ben er ik ben nooit, ik kleine nooit, ik ben de nog ben nooit, ik ben pakken, ik ik hij moet ik ben pakken. ik moet iemand pakken. ben nooit, eh, ik iemand zie, mijn bloed... Allez, ik ben een ik van nooit, club ben ja, nooit, ik Hmm. Maar vroeger, als ik die niet kende en mijn bloed kookte, had ik iemand zien van een tegenpartij dan niet van... u. Hey, ik ah, Christophe op, toch? Dat is normaal. Christophe, ja, ik Christophe, Christophe. Christophe. Ja. Maar goed, kijk, ik ben blij dat je even je verhaal hebt kunnen delen. Maar ik vind het heftig allemaal. Dankjewel voor je reactie. Geniet van de show, man. Goedemorgen. Ja, wat is echt. Het is kerst. moeten we daar voorbij houden. Blijkbaar Meteor was er ook gisteren om uit tussenborden ander licht. Of standaard, dat is nooit duidelijk. Ja, bon, let even op, lieve mensen, want vanaf vandaag kun je feestdagen nog feestelijker worden met Radio 2 Top 2000. Maar met Euromillions vanavond kan je 240 miljoen euro winnen. Oh, echt, hè? Hoe voelt dat? Ik wil dat zo graag winnen. Ik wist het. Ja, iedereen natuurlijk de grootste jackpot ooit, en daarom is er een storloop in de krantenwinkel De Pershoek in Ome in Antwerpen. Jaren geleden hebben ze daar die grote EuroMillionspot gewonnen, weet je Juist. dat nog? 165 inwoners wonnen zelfs zo'n kleine miljoen euro. Goedemorgen. Wim van Broekhoven. Ja, Goedemorgen allemaal. De winnende winkel, hè, de pershoek. Jullie zijn intussen net ja. open. Hoe druk is daar intussen? Uh, het is al uh, heel druk in de winkel. Nee. Uh, we hebben net onze 1500ste deelnemer ingeschreven. Dus, uh, Vanochtend? Ja, vanochtend. Ja, die zijn niet allemaal vanochtend geweest, de Kim? Nee, nee, nee. Die zijn gisteren, eh, eer gisteren. Vandaag is de laatste dag dat ze kunnen inschrijven. Maar vorig jaar hebben jullie gespeeld met 165 mensen samen om die grote pot te winnen. Dus intussen bijna 1500 deelnemers. Waar komen die vandaan, Wim? Van overal. Ze komen van over, over heel België. Nee. Gisteren had ik een vrouwtje die kwam vanuit Gent speciaal met de trein en met de bus tot hier ja, om kunnen deeltjeren. Men is een bedevaartsoord geworden wat dat betreft. Hè? Dat is niet ja, normaal. Ja, dat is echt waar. Niet normaal. Ja. Ja. Maar kun je zeggen voor hoeveel geld er intussen gespeeld wordt? Uh, wow, dan moeten we even de rekening maken. Hè. Dus, uh, vorige keer waren we met 2000 en een beetje. Toen was dat voor meer, net iets meer dan 30.000 euro. Goh, goh, goh. En daar kun je dan veel 240 miljoen euro winnen. Zeg, die mensen ja. die vorige keer gewonnen hebben, je hoeft natuurlijk geen namen te noemen, maar hebben die ook dit jaar meegedaan? Ja, de meeste spelen terug mee. Galleen. Oh. Dus jij ook, Wim. Ah, daar gaan we weer. Ja, Dat vind je het toch zo serieus? Ja, Wim. Ik sta op, Wim. Ik sta op van vorig jaar. Ja. Laat ons over iets anders overgaan. Ja, is dat. Maar wel een goede zaak natuurlijk. Maar ik vind het fantastisch dat mensen zo aangetrokken worden door, ja, door het goud, het geld en 240 miljoen. Wim, ja. geniet van de dag en zet Radio 2 daar luid, want je kan stemmen voor de Radio 2 top 2000. Wie moet er voor jou Weet op u? één? Uh, goh ben ik nog niet mee bezig geweest. Money, op... money, money, money. <laughs> <laughs> Vanavond. Goedemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen. Peter. Peter en Kim. CRT Radio 2. Hier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 A grenade for En Grenade, Judith Verbim vraagt zich af waarom wij onze feestkledij al aan hebben, Peter. Judith, Judith, Judith, -12 Judith. 12 is toch geen speciale dag? Jawel, Judith, dat is het wel. Vandaag gaan wij de Radio 2 Top 2000 officieel in gang trekken. En er hoort een beetje gala bij, toch? En we gaan dat niet zomaar doen. Dat is echt is dan nog altijd niet goed van wat er gaat gebeuren. Met de eerste minister in Schema. Dit wordt echt wereldnieuws. Je gaat dat zien op alle kranten over heel de hele wereld. We gaan viraal gaan. Mensen weten het nog niet, maar het heeft te maken met een piñata. Dat kunnen we wel al zeggen. Maar de rest dat moet je maar ontdekken in dit programma allemaal. Zo met... teleurgesteld, dat gezichtje van. Ja, waarom verklap klap je dat nu? Ja, maar, ja, maar dat is nog maar een tip, hè. Piñata. Maar... Weten mensen veel? Ja. Piña, piñata colajara. Kanaal. Maar mensen zijn ook een beetje kwaad op Christophe, daarnet, de o, ja. voetbalsupporter Wow man, ja um, Iemand zegt, van ja, dit is een beetje speciaal allemaal, tand zegt Nicole Daal En Ilse Eertman, uh, vriendin van de show, zegt, ik zou die meneer direct opsluiten Moet Ja, niet. Bob Schuurman zegt ook, laat Christophe geen sprookjes schrijven, alstublieft ah, Nee, dat uh... nee, gaan, gaan we niet doen Margot van de regio Margot Kapje, ook wel bekend als een soort nieuw sprookjesfiguur die is alweer op weg. We zaten met de... Oh, wauw. Wauw, wauw, wauw. Supermooi ook, Margot. Amai. Beschrijf eens, Margot. Hoe zie je eruit voor de mensen die niet kunnen meekijken? Eh, wel, ik heb een uh, rood fluwelen broekpak aan. Ja. Het is Met een veehalsje. Ja, het is fantastisch, maar het vloekt wel een beetje. Met de achtergrond. Met de plek waar ik nu sta. Ja, beschrijf eens, want waar zit je precies? Ja, ik sta in de loods uh, van Boer Luc. En hier rond mij staan allemaal tractoren. Hier naast mij zitten de groenten in het veld. Die worden hier straks uitgetrokken. En ik zie eruit als een, een feestje. Maar ja, kijk, het, het, op de achtergrond staat ook wel een verlichte tractor. Het is dat. En het is daarom dat ik hier ben. Want vanavond gaat de eerste verlichte tractorparade uit. En dat is echt een ding. Hè? Dus mensen kijken daar keihard naar uit. Niet alleen de boeren, maar ook de mensen door wie in straat de tractoren rijden. Want dat is letterlijk een lichtpuntje in de donkere dagen... Ook voor de boeren, want die hebben er een lastig jaar op zitten. En mm -hmm. kijk, ik ga je even meenemen. Ze zijn hier op dit moment bezig met de tractoren te, vers te versieren. Er is dus al een, een, een, een beetje gedaan, maar er is nog heel veel werk. En dat ga ik samen met boer Luc en zijn dochter doen. En dan straks dompel ik jullie helemaal onder in de kersttractorsfeer. En als je afvraagt, van, ze, waar is dat ergens in welke regio, is dat bij mij? En het is in Huldenberg, Kortenberg, daar gaan ze allemaal uitrijden. Kun je ervan genieten. Zeg Margot, hoe is het met jouw ja. rip? Want je had die kapot gehoest. Um, ze doet nog altijd pijn, maar elke dag is een beetje beter. Kijk, helemaal mooi. Maar Margot van de regio. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren. Zorg is vroeg.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 50.000 op de planeet.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 Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 12 december in onze winkels. Voorwaarden op koolruit.be Koolruit. Laagste prijzen. hem. Pak dit einde jaar uit met leuke cadeaus. Ontdek al onze aanbiedingen bij Krevel en op krevel.be. Krevel .be. Leef beter.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 Krelan, goeiedag. Ja, hallo. Ik ben juist overgestapt naar Krelan en ik heb een vraagje. Ja, zeg maar. Mijn vorige bank was nogal ver van bij mij thuis, dus ging ik altijd met de motto. Dat was een momentje voor mezelf. En nu is uw kantoor twee minuten van bij mij. Ah, zo, ja. Uh, ik kan u altijd in contact brengen met een Krelan-kantoor in de buurt van Aals. Oh, maar dat mag gerust verder zijn. Uh, Oostende dan? Dat is erover. Een bankkantoor vlakbij. Bij Krelan vinden we dat vanzelfsprekend. Krelan. Daar wordt u beter van. Angie presenteert Goede Gewoontes op Vrijdag. En voor de familie François is vrijdag frietjesdag. Een uh, groot pak friet, alstublieft, met ketchup. Een ingebakken gewoonte die niet snel zal veranderen. Ah, nee, want de frietjes van hier om de hoek zijn de beste. Maar stop. Vrijdag is ook de Check-and-Save-dag. Dan geeft mevrouw François de meterstanden in op de site van Angie en ziet ze meteen hoe het zit met hun energieverbruik. Voilà! Maak ook een goede gewoonte van de Check safe van Engie en bespaar op je energie. Engie, al onze energie gaat naar jou. Bon, goedemorgen zeg. Drie dagen, twee nachten naar de Windrefteling. Als je dat wil, jouw kans zometeen over 10 minuten. Dag, tel 42, Radio 2. Vier 7 uur VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Shema Sai Sai. Goedemorgen, de grote wateroverlast in Landen en Gingelom van vorig jaar is erkend als ramp. En Anderlecht gaat door naar de kwartfinales van het bekervoetbal. Maar er was tijdens de match geweld van standaard supporters. De Pinksterstorm en watersnood van 5 juni vorig jaar in Landen in Vlaams-Brabant en in Gingelom in Limburg is officieel erkend als ramp. Ze hebben er anderhalf jaar op moeten wachten, maar nu kunnen getroffen mensen een schadevergoeding krijgen van het Vlaams Rampenfonds. Meer dan 100 gezinnen hadden schade door de wateroverlast en die schade was ook groot, zegt de burgemeester van Landen, Gino de Broek. Het was echt wel een van de ergste watersnoden die wij gekend hebben hier in Landen. In een deel van Landen was er eigenlijk quasi geen regen gevallen in drie vierde van het grond gebied dan weer heel fel. Het ging over ondergelopen kelders, maar ook inwoningen zelf. Tuinen die beschadigd zijn, ja, auto's die in garages stonden. Er was heel wat schade. De gemeenten Tielt en Meulebeke in West-Vlaanderen gaan definitief samensmelten. De gemeenteraden hebben allebei de fusie goedgekeurd. De twee willen vanaf januari 2025 verder onder de naam Tielt. De buurgemeente Pittem zou eerst ook deel uitmaken van de fusie, maar stapt er nu niet in mee. Het komende jaar zal de fusie van Tielt en Meulebeke worden voorbereid. De Oekraïnse regering roept alle inwoners op om spaarzaam te zijn met elektriciteit na een Russische aanval op een stroomcentrale. Vorige winter viel het Russische leger ook al verschillende energiecentrales aan in Oekraïne. Intussen gaan de gevechten ook door, onder meer in Gerson in het zuiden van Oekraïne. Die stad werd ongeveer een jaar geleden bevrijd door Oekraïnse soldaten, maar wordt nu nog altijd gebombardeerd door het Russische leger. De inwoners die er nog zijn voelen zich verlaten, vertelt journalist Bruno Beekman die de stad heeft bezocht. Zonder twijfel het gruwelijkste wat ik heb meegemaakt sinds 1994 in Tsjetjenië in Grozny. Veel militairen en samen met het volk dus de mensen helpen ook de militairen om bijvoorbeeld als die nood hebben aan een douche, als die nodig hebben aan hygiëne, aan eten, worden ze vaak geholpen door de mensen want het stadsbestuur en ook de politie bijvoorbeeld zit collectief in de stad Mykolaïev 60 kilometer verder. Er waren drie journalisten toen ik er was. Dat zegt genoeg. Bij de uitreiking van de Mias, de Vlaamse muziekprijzen... gaat de Lifetime Achievement Award naar zanger en presentator Bart Peters. Hij krijgt de prijs voor zijn carrière... tijdens de liveshow op 24 januari in het Sportpaleis. Bart Peters begon zijn muziekcarrière in het Engels bij de radios. Hij was ook drummer van de rockgroep De Clement Peres Exposition. De laatste twintig jaar maakt hij solo-muziek in het Nederlands. En Bart Peters denkt nog lang niet aan stoppen... en hij komt daar ook straks over vertellen hier in Goedemorgenmorgen. In de achtste finales van de voetbalbeker heeft Anderlecht zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Het versloeg stond daar met 2-0. Maar de wedstrijd werd een tijd lang stilgelegd door geweld van supporters. Ja, Olivier de Wilde, wat is er nu gebeurd daar? Ja, het was weer van dat, tijd tussen Anderlecht en Standaar. En eens te meer waren de taferelen ronduit belachelijk. De zitjes uit het bezoekersblok van het Lottopark werden één voor één losgerukt en naar beneden gegooid. En daarbij ook levensgevaarlijker vuurpijlen. Standaar mag zich aan een sanctie verwachten, een boete en een aantal matchen zonder bezoekende fans. En hopelijk blijft het zondag rustiger, want Anderlecht ontvangt de Luikenaars opnieuw. Maar dan in de competitie. Als het alweer uit de hand zou lopen, ja, dan is het nog maar eens koren op de molen voor diegenen die het Nederlandse voorbeeld bepleiten en geen uitvans willen toelaten bij risicowedstrijden. En ook Union kon zich gisteravond plaatsen voor de kwartfinales van de voetbalbeker na 0-2 overwinning tegen SK Beveren. Ons land is kandidaat om het WK voetbal voor vrouwen in 2027 te organiseren. België biedt vandaag de kandidatuur in samen met Nederland en Duitsland. In mei volgend jaar wordt daarover beslist. De laatste keer dat ons land de eindronde van een groot voetbaltoernooi organiseerde was in 2000. Dat was toen het Europees kampioenschap samen met Nederland. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Antwerpen zijn er veel klachten van mensen met een handicap die onterecht een parkeerboede krijgen. En daar wordt iets aan gedaan. En de tijdelijke ijspiste in het Park van Kontig is gisteravond ingeschaatst door kampioen Kevin van der Perre. Vandaag krijgen we eerst droog en bewolkt weer. In de namiddag opklaringen en zachter tot 10 graden. Vanaf morgenmiddag regen, maar het blijft wel even zacht. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. Als je nu even kijkt in de app van Radio 2, zie je dat het vooral groen is op de weg. Een paar zwarte plekken zie ik wel haaien, vertel eens. Ja, dat is vanuit het Waasland naar Antwerpen. Daar uh, gaat het uh, niet goed, want uh, er is net voor de Kennedy-tunnel, jawel, uh, net een ongeval gebeurd met uh, drie rijstroken die dicht zijn. Dus ja, het is daar een enorm, enorme flessenhals geworden. Het levert één uur file op al op de E17 vanaf Haasdonk, en ook al ruim een half uur op de E34 vanuit Zelzaten vanaf Waaslandhaven Oost. Eventueel kan je overwegen om ja, vanaf Sint-Niklaas toch de N16 te kiezen naar Willebroek en dan zo via de A12 naar Antwerpen rijden. Die route gaat eigenlijk nog uh, redelijk vlot. De Antwerpse ring richting Gent, daar uh, is het een beetje vertragen aan de Kennedy-tunnel. Het is echt niet veel. En de binnenring rond Brussel, daar verlies je 10 minuten van uh, Strombeek tot Vilvoorde. En dan is er ook een staking in Duitsland. Daarom worden sommige ice treinen van Brussel naar Keulen vandaag geschrapt. Fijn. Jij bepaalt hoe de Radio 2 Top 2000 zal klinken. Stem nog tot maandagochtend op jouw favorieten. Via radio2.be en VRT Max. Zo klinkt einde jaar bij ons. Radio 2 Top 2000. Radio 2. Zou ik jou zo meteen eens een goede geven? Zeg. Stond vorig jaar op een gedeelde nummer 4. Dat mag hoger, hè? Goedemorgen, morgen. En wel ja. En Kim. Luister. Radio 2. Goeiemorgen, goeiemorgen, Blij dat ik je weer vanmorgen zag Goeiemorgen, goeiemorgen dag iedereen Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen Zingen, dansen Goeiemorgen, morgen Ik ben blij Goeiemorgen, goedemorgen. Want ik mag er immers weer al bij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 Heel sensationeel. Mm, goeiemorgen, morgen, goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer beleven mag. goedemorgen, goeiemorgen, goeiedag allemaal. Dag.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 We vinden ook het minste deel. Sensatie. Goedemorgen, morgen, Nicole en Hugo. Blijft zo goed, hè? Ja, zeg. Hey hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Vorig jaar op een gedeelde vierde plaats met Barry White. Ja, veel hoger kunnen ze bijna niet. dan moeten ze naar die nummer 1. mag je, kan stemmen in de app van Radio 2 is open. radio2.be ook. en straks gaan we het officieel maken met onze eerste minister Alexander Kroo. die gaat iets doen. wow. heb je de attributen ook al gezien? mhm. Mm wat denk je? mhm. Mm mm, dat ja, hm, inderdaad. lieve mensen een beetje dichter, Want waar zitten we in ons goede sprookje? En wel op onze Instagram kan je het zien of luister nu goed. Want jij kan met goede morgenmorgen naar de winter Efteling op woensdag 20, donderdag 21, vrijdag 22 december. Twee nachten, drie dagen. Nog tot volgende week vrijdag maken we ons sprookje en daarom schrijf jij mee. Kim de Brie? Ja, Peter van der Werf. Je kunt niet mee, sorry. De plaatsen zijn. Oh. Ja, nee, ja, ja, nee, sorry. Allee. Ja, Allee, ja, maar... toch stiekem opgehoopt. een mm, mooie prijs. Ben je er hoe het al geweest? Ja, het is mijn Ach. favoriete pretpark. Het verhaal, daar moeten we het over hebben. We zaten aan een bos. Een bos met een jongen en een meisje en een gekke rugzak, een ransel die lawaai maakte. En gisteren zijn we geëindigd met de zin van Bakker Seppen. Het is, het is een hele mooie zin geweest van Bakker Seppe. Namelijk zo mooi dat hij zei... En luister even goed. Bakker Seppe, die zei... De jongen stond te trillen op zijn benen. Hij haalde diep adem. Net wanneer hij de moed gevonden had om te beginnen spreken, hoorde ze een rommelend geluid. Het kwam uit de ransel van het meisje. Oh, dat geluid. Wat zou dat geweest zijn? En eh, wel, er is iemand die meegeschreven heeft als Kim Rotier uit Waalsmünster. Kim, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, je bent zo blij, ja? Ja, inderdaad. Kim is een altijd blij, hè, Kim? En eh, wel, maar ja, dit wordt heel, heel meta allemaal. Ze hebben gisteren Kim gebeld en wat is er gebeurd, Kim? Uh, ja, ze hebben mij verteld uh, ja, dat ik gewonnen had, natuurlijk. En wat was jouw reactie? Ja, ik was super blij. De tranen stonden in mijn ogen. Je bent beginnen te wenen. O, is dat? Oh. Maar vooral, het sprookje. Ja, je hoorde dat, dat er geluid uitkwam. Wat heb je ermee gedaan, Kim? Ja, ik dacht dan het geluid, dat gaat iets magisch zijn, iets met fantasie, iets schattig. En dan ben ik zo eigenlijk beginnen nadenken. Okay. En heb ik een, een stukje tekst ingestuurd. Eh, wel. We gaan het zo meteen horen, we gaan nog eens het hele sprookje horen. Het begin van Michael Pas en dan de winnende zinnen van deze week. Geniet even mee, lieve luisteraar, want straks jouw kans. Er was eens een bos waar nog nooit een mens geweest was. Geen kettingzaag had er de stilte verscheurd. Geen jager had er ooit een schot gelost.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 Vooral, hoe leuk is het? Jij gaat mee. Hè? Woensdag 20, donderdag 21, vrijdag 22 december naar de wondere Kim! Ja! Goed! Hè? En nu is het aan jou, lieve luisteraar. Dat wezentje is eruit gesproken. Maar hoe gaat het nu verder? Je hebt het hele weekend. Maandag een nieuwe kans. Ga naar onze Instagram en denk even goed na over het vervolg. Veel succes. En Kim, tot in de winterheftelingen.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 Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl in an American town. In an American town. The days come and go, but it ends when doors close and the scent of your perfume's on me. You're useless with your phone, electric when one on one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 American Town, niet in de Radio 2, top 2000 vorig jaar natuurlijk. Nee, kan ook niet, hè. Nee. Nee, is nieuw. is Nieuwe die, mogen, die mogen er niet in. Nee, en het is wel belangrijk om dat allemaal duidelijk te stellen, want de song moet minstens één jaar oud zijn om die in die top 2000 te krijgen. Dus uh, voilà, gewoon, alles staat open, hè. de kanalen zijn er, onze Radio 2-app en de website radio2.be Heb je al gestemd? Uh, nee, nee, ik heb nog niet gestemd. Peter, nee. Ik heb een heel weekend nog tot... Uh, het is wel waar. Tot, tot de maandag... Dat is kort, uh, maar krachtig. Doen. Terwijl je toch bezig bent, nog even die winnende zin van daarnet. We horen van het sprookje van de Efteling, voor wie het gemist heeft. We zitten in ons sprookje met de kindjes en het bos en de ransel die lawaai maakt. Zaten we hier. luisteren nog even goed. Ze besloten om heel voorzichtig te kijken. In de ransel zagen ze een klein wezentje met suikerspinhaar en fonkelende sterren als ogen. Het wezentje sprong eruit en deed teken om het te volgen. Met suikerspinhaar? Maar ik ken dat wezentje. Dat is DJ David van Oudegem. <lacht> <lacht> maar jouw zin, vul hem aan in de app van Radio 2. En maandag een nieuwe kans. Eenjaarsactie bij Dovi. staan nu en krijg vier toestellen gratis ter waarde van 4.300 euro. Dovi je... Wij maken uw keuken in België. Kinderen die veranderen constant van gedacht. De ene dag hebben ze één vriend voor het leven. Allee, zijn we weg? Best friends forever! De dag erop is het. Wat nu zo alleen? Ik kan Olivia echt niet meer zien. Ze heeft iets met Noah, terwijl die aan mij Ella is. Echt waar? Gelukkig is het interieur van de Volkswagen T-Cross zo flexibel dat het zich aanpast aan elke situatie. Sneller dan jij alleszins. De nieuwe Volkswagen T-Cross. De SUV op maat van je leven. Ontdek zijn exclusief lanceringsaanbod op volkswagen.be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 Wel, je ogen zullen twinkelen met Willy Witlove aan je zij tijdens het winkelen. Je vindt bij ons alles voor je einde jaar heerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi, de Schuimwijn Touraine de Loire Bruut. voor de prijs van maar 6,25 euro. Ons vakmanschap drink je met verstand.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 Goedemorgen, mooie mensen. Hé, hey, Fanny. Oh, mooie mensen. Goed, Fanny. Zeg, Fanny, je was bang voor ons vroeger. Ja, ja, inderdaad. Vertel. Ja, ik vond, hmm, mag ik dat wel zeggen? Uh, je overstap van MM naar radio 2 niet zo echt een perfecte match. Mm -hmm. Maar ik ben helemaal bijgedraaid en zet nu, zoals mijn wekker, om, om zes uur naar jou te kunnen kijken Bekering is van alle tijden Fanny Dat is lief, dat is echt lief Ja, ja super. Zij, Fanny, heb je trouwens al gestemd voor onze Radio 2 Top 2000? Ja, inderdaad En uh, Mag ik ze zeggen? Bekend kleur, graag uh, No Limits van To Unlimited Goed uh, The Way To Your Heart van Soul System? Nog beter en especially for you van Kari Oh, echt? Oh, oh. maar oh. oh. zo goed. Zo eenvoudig is het, zie. Bon, we gaan spelen. Drie juiste antwoorden heb je nodig. Je krijgt zo meteen vragen. Ja. Eén letter krijg je. En als het lukt, win je die exclusieve ook. Die wil je, Fanny. Speel snel en pas als je ja. het niet weet. We beginnen met de J van ja, daar gaan we. Welke J okay. is de voornaam waarmee leerlingen turnleerkracht Meteor aanspraken? Joris. Welke K is een Antwerpse gemeente waar Schema woont en klinkt als een achterste? <laughs> Oei. Kaken? kaken. Welke, welke L nee. is een scheikundig element dat je afkort met pb? Oh my god. Uh, oh, nee. Nee. Oh. Oh, dat is nu jammer, Fanny. Even overlopen. De J de voornaam van uh, Meteoris natuurlijk. Joris. Klopt er wel. En dan K, de Antwerpse gemeente waar Schema woont en klinkt als een achterste contig, ja. ja. En dan ja. elk scheikundig element dat je afkort met pb komt van het Latijnse ploemboem, was lood. Maar oh, ja, je, ja, je was even uit het loodje geslagen door contig natuurlijk. Ja, inderdaad. Niet erg. Fanny, Fanny, dankjewel dat je meespeelde. En goede top 3 voor de Radio 2 Top 2000. Fijn een jaar. Ponte, ponte. Ja, dankjewel. Ponte. Ponte. Ponte. Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Dat je top 2000. Stemmen. Ah, ja, vorig, vorig jaar. Harry Styles. En dan weer vrouw Sabine Hagedor. Goedemorgen. Oh, Sabine, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Daar was je. Ja, vertel eens. Ik kijk naar buiten en ik zie... Boe. Ja, het is grijs. Bah. Ja, veel wolken vandaag. Uh, wel zacht, geen winterkou meer. Want op dit moment hebben we voor, uh, voor Vlaanderen en Brussel al een temperatuur tussen 4 en 6 graden. En straks gaat het richting 10 en in het uiterste westen richting 11 graden. Wel met veel wolken erbij. Er kunnen nog een paar laatste druppels vallen over het oosten van het land, maar dat trekt weg richting Duitsland. En in het westen in de loop van de namiddag misschien een paar opklaringen, maar ook nog kansen op een bui. En dan ook volgende nacht geen vorst. Temperaturen tussen 3 en 7 graden. En voor morgen, ja, dan moeten we alweer onze regias bovenhalen. We starten nog droog, maar in de loop van de voormiddag gaat het vanaf de Franse grens beginnen te regenen. Die regenzone trekt over het hele land. Ondertussen gaat ook de wind aantrekken. Goed aanwezig. Windkracht 5 tot 6. Met soms rukwinden tot 70, lokaal 80 km per uur. En opnieuw temperaturen tussen 4 en 11 graden. Ook zondag blijft het nog zacht. Met in de loop van de dag alweer regen. En nog altijd redelijk veel wind. En dan begin de week wat wisselvallig, maandag grotendeels droog, dinsdag een paar buien, maar we blijven in het zachte weer met temperaturen tot elf of 12 graden. Ik hoor heel veel regen van het weekend, dat is ideaal om je top 3 te delen in de app van Radio 2, voor de Radio 2 Top 2000. Sabine, al gedaan? Straks. Nou goed, dat mag ik even horen, dankjewel. Het is vier voor half acht. Ja, hele mooie berichten die binnenkomen van mensen die speciaal zitten te kijken ook. En Veerle vanmorgen uit Hammen, die heeft zelfs speciaal voor ons de kijkfunctie, het beeld in de Radio 2-app ontdekt. Vandaag de allereerste keer dat beeld opgezet omdat ik echt wilde weten hoe jullie eruit zien. En vooral omdat Kim de Brie in de studio is, ja, dat begrijp ik wel. We hebben ons opgedost omdat de eerste minister komt en die gaat de Radio 2 Top 2000 stemming officieel openen. Vooral daarvoor, hè, voor die Radio 2 Top 2000. Hè. Ik kreeg nog een klein gemeen appje binnen uh, van luisteraar Els, die vroeg waarom zit DJ Kim in nachtlangerie? Oh, Els, Els, gemeen. Vind je niet mooi? Ik vind het fantastisch mooi. Mm. Ja, het, is, het is met allemaal pailletjes en zo. Maar gala, dat ja, neigt soms een beetje naar. Tuurlijk wel. Bloot en Allee. weinig om Boom. Dit is ook goed. Heel goed zelfs. Drie voor Alvart, man at work. Maar.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 Mijn dochter heeft examen vandaag, Kim de Brie. Ja, historisch bewustzijn. Historisch, pardon? Bewustzijn. En wat is historisch bewustzijn? Geschiedenis in onze tijd. Amai, dat heette gewoon historisch bewustzijn. Goed, hè. En dan aardrijkskunde, wat is dat dan? Geografisch bewustzijn? Of? <laughs> ja, toch? Dat is gewoon aardrijkskunde gebleven, maar... Enfin, ja, mens moet mee met, uh, met de tijd, Peter. Historisch bewustzijn. Gelukkig hebben wij het historisch bewustzijn van Vlaanderen bij ons. Zometeen met alles uit jouw buurt, maar het is half acht. Eerst je mazajzajj. Goedemorgen. een Belgisch videospel is in Amerika verkozen tot beste spel van het jaar. Baldur's Gate is een fantasiespel van het Gentse bedrijf Larian. Het spel won de prijs op de prestigieuze Game Awards in Los Angeles. En in de achtste finales van het bekervoetbal heeft Anderlecht Stondaar verslagen met 2-0. Maar de wedstrijd werd een tijd lang stilgelegd omdat enkele fans van Stondaar met vuurpijlen en stoeltjes naar een vak met Anderlecht-supporters gooiden. Piepo's. Het is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marje. Er wordt gewerkt aan een systeem om te vermijden dat mensen met een handicap onterecht een parkeerboete krijgen in een stad als Antwerpen. Daar rijden namelijk scanauto's rond die nummerplaten scannen en zo controleren of er wel parkeergeld betaald is. Maar die auto's kunnen niet registreren of er een parkeerkaart in de auto ligt van iemand met een handicap. En daarom zal een nieuw systeem worden uitgetest waarbij mensen met een handicap parkeergeld kunnen betalen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 Gisteravond heeft een bestelwagen vuur gevat aan een benzinestation in Borgerhout op de hoek van de kruislei en de gidschotelij. Het vuur was ontstaan aan de motor, mogelijk door een technisch defect. De uitbaten samen met de bestuurder konden de bestelwagen nog wegduwen. Vuur bij een benzinestation kan namelijk heel gevaarlijk zijn. In de rand rond Antwerpen worden nog te veel wilde dieren doodgereden en daarom heeft Natuurpunt in samenwerking met Groenrand het plan Bunzing opgesteld.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 Soms heb je tussen twee interessante natuurplekken een grote afstand waar de natuur niet geschikt is, waar het was saaie natuur, weinig biodiversiteit en ook daar willen wij voor gaan. In Contig is gisteravond al voor de vijftiende keer weer een ijspiste geopend voor de eindjaarsperiode. En voor die gelegenheid was niemand minder dan kampioen Kevin van der Perre uitgenodigd om de piste in het park in te schaatsen en te keuren. En hij zag dat het goed was. Dat is eigenlijk heel goed. Alhoewel als ze mij zegt dat het op het laatste nippertje was. Dat er een probleem toch was, maar nu, uh, nu heb je niks op te zeggen. Ik denk echt als je kijkt gelijk hier in Contig, draagt ook wel sfeer rond. Goede cafetaria bij, dus Ja. Ik denk dat het uh, een beetje plezant is om met gezin naartoe te komen. Het ligt niet uh, goed verlaten in een park of zo. Dus het ligt echt wel bij het centrum en zo. En ja, dat kan alleen maar een succes zijn dan. Vandaag krijgen we eerst droog en bewolkt weer. In de namiddag opklaringen en zachters tot 10 graden. Vanaf morgenmiddag regen, maar het blijft wel even zacht. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws de problemen op de weg, Hjo. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, nog een beetje, ja, nog flink aanschuiven zelfs. Vanuit het Waasland naar Antwerpen komt door een eerder ongeval bij de Kennedy-tunnel. Alle rijstroken zijn intussen wel weer opengemaakt, maar je staat wel nog drie kwartier in de file vanaf Haasdonk en aansluitend ook op de E34 een klein half uur vanaf Waaslandhaven-Oost. Antwerpsering richting Gent, daar is niet zoveel aan de hand. Het is een beetje vertragen aan de Kennedy-tunnel. Dat is alles. En dan op de E313 naar Hasselt moet je wel opletten bij Geel-Oost. Daar is net een Aanrijding gebeurt, gaat er ook wat langzamer. En tot slot de binnenring rond Brussel: één file van een kwartier. Die staat er van Strombeek tot Vilvoorde. Oh, Martin, die maakt zich een heel klein beetje zorgen over ons. Geen gemeen bericht, maar iedereen zit thuis met een dikke pul voor de besparingen. En bij de radiostokers zo'n op los. Dat is ook niet ecologisch. Oh, Martien. Hé, hey, hé, hey, oh, oh, mijn lippen zien bijna blauw, hè? maar alles voor de show. Ja, Martin. Zeg, we gaan hem. Um... Platte batterij, de touring wegenwachters staan 24 uur op 24 voor je klaar, overal in België. Ons zo meteen 6 minuten amuseren met. Is this the real life? Ja, gewoon nummer 1 van vorig jaar. Leven de Vrijdag bij Komaar. Want dan is het weer ribbetjes en dranken af vrijdag komar. Reserveer je tafel op komar.be Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024... meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders...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 Veilige plekken voor kinderen en jongeren. Minimax, Minimax. Thuis, op school en online. Minimax, Minimax. Iedereen verdient het om op te groeien zonder zorgen. Minimax. Minimax. Met Minimax en de warmste week.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 Dat is 24. Bij Van den Borren zijn we voor het leven. Zo vind je bij ons geen cadeaus die leuk zijn voor even. Ah, een uh, pakje koffie. Maar cadeaus voor het leven. Oh, een espresso machine. En ik heb juist koffiebonen gekregen, zeg. Onze specialisten helpen je de perfecte keuze te maken. In onze winkels of op van den Van den Borren, voor het leven. Wij, wij willen gezellig gaan eten voor een lekkere prijs.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 Champagne? En mag onze George geen koppel Om al die toastjes door te spullen zeker. Nu bij je hipper Carrefour, de Champagne Lafitte Reserve. Pel QV 1 plus 1 gratis. Dat is maar 20 euro per fles. Bij aankoop van 2. Ook op carrefour.be. Carrefour. Kleine prijzen, extra feest. Ons vakmanschap drink je met verstand. Ontdek met Holland-Amerika-lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders?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 Let's go! ¡Mamma mía! piano. Bedankt voor deze klassieker. Laat ze weten via de Radio 2-app. Queen, vorig jaar op 1 in die Radio 2 top 2000. Je kan al stemmen in onze app ...op radio2.be, maar we gaan het vanmorgen ook officieel maken natuurlijk. Dat is straks met de eerste minister. Maar we hebben een soort eerste minister nu op dit moment toch bij ons, hoor. Goedemorgen, morgen. Vorig jaar stond hij negen keer in de Radio 2, top 2000. Dit mag dit jaar toch wel lekker tien keer worden. Minstens, want hij verdient het. Het gaat om de leukste Bart Peters van de wereld. Sorry voor alle andere Bart en Peters. Bart, goedemorgen. Dag Peter. Dag Kim. Dag, En hij spreekt hier voor het eerst wat een goed nieuws. Je krijgt een prijs voor heel je leven. Een Mia, een Mia Lifetime Achievement Award. Hoe voelt dat, Bart? Ja, dat is een carrièreprijs. Het is eerlijk gezegd voor mijn muzikale leven. Ja, ja. Voor de rest van mijn leven. Dus dat, dat ik goed meewerk in de huishouding en zo. Ja. Daar krijg ik eigenlijk geen prijs voor. Jammer. Maar dat voelt als een... Ja, misschien wel de, de hoogste blijk van waardering die je kan krijgen in de muziek. Tegelijk heb ook zoiets van, ben ik al zo oud? Er zijn een paar mensen die hebben die prijs gehad en dan daarna hebben die niet lang niet meer geleefd. Nee. Er zijn ook mensen, ze heten Toet Stielmans, die de prijs zelf niet hebben kunnen afhalen omdat ze al overleden waren. Wow. Dus ik heb aan de, aan de sector, want dat wordt uitgereikt door de sector... De muzieksector. Ja, de muzieksector. Ja. Heb ik gevraagd, van, is er iets dat ik niet weet? <lacht> ja. Maar je zegt, ben ik al zo oud? Je bent gewoon kei vroeg begonnen, Bart. Ook dat. Ja, ik, ik ben uh, in muziek begonnen op mijn zevende. Ik had een gitaartje gekregen van Sinterklaas. Ik heb later die mensen daar nog echt omstandig kunnen voor bedanken. Ja, ja. En ik ben meteen eigen nummers beginnen maken. En dat is eigenlijk nooit gestopt. Ik heb tussendoor ook nog wel... Uh, Gedrumd, maar dat is meer omdat er in Boeghout, in mijn dorpje, waren er al een paar gitaristen die Jan Leijers en Hugo Matthijssen heten. Dus er was meer nood aan een drummer. Maar ik ben altijd blijven liedjes spelen op mijn gitaar. Niet denken dat dat ooit tot iets zou leiden. En zie nu een keer. Kijk, beetje Age te worden. Ja. Mia. Nu, het is belangrijk op zo'n avond. Dan ga je niet gewoon je, je trui en je t-shirt aan doen. Uh, dat, dat zien we dan wel. Wie ga je absoluut bedanken, Bart? De uh, speech. Ja, oké. Okay. Ik heb er al een beetje over nagedacht. Ik heb het ongelooflijke voorrecht om met fantastische mensen te mogen spelen. In heel mijn leven, ook in de tijd van de radio's. Je moet je eens voorstellen dat je in een band zit met Ronnie en Robert Monsuze met Daniel Ademacher. Nu bij de ideale mannen. Dat zijn stuk voor stuk virtuozen. Ik mag daar concerttours mee doen. Ik mag daarmee naar de Lotto Arena. Dat dat nu al zeven keer uitverkocht is, dat was niet, dat was niet <lacht> bedoeling. Niet maar wij zijn er wel blij mee. En, en stilkoudingen. <lacht> ik hoor dat er al bijkomen. Ja, ja, ja. ja. Wow. En, en dat, is, dat is zalig. Dus dat dat allemaal mag, dat er nog wonderlijke gasten of, of, of een koor bijkomen, of op platen, fantastische symfonieorkesten, enzovoort, dat helpt. Dus ik, ik, ben, ik, ik heb een goede band met... De muziek in ons land. En ik weet wie er geweldig is. En ik heb ook de pretentie om naar zo'n mensen te bellen. Van, zeg, je wil meespelen op mijn plaatje. Ja. Dus die, die, ga die ga je allemaal bedanken. Maar goed, hè. Goed. En, en mijn moeder en mijn vader en zo ook. Okay? En mijn broer die mijn manager is. Ook belangrijk. Ja, alles in de familie. Uh, en, ja, en, en onze kinderen. De, de, die als ik een liedje ben aan het maken, dan zeggen ons kinderen altijd, papa zit weer niet in stopcontact. verstaan? <lacht> Ze Hij is weer met zijn kop ergens anders. En dan ben ik zo, ma, ma, wa, wa", woordjes aan het proberen, enzovoort. Ja, papa is niet aangesloten aan het elektrisch net. Die hebben daar ook al die jaren moeten mee leven. Hè? Ik ben, soms, soms ben ik ook echt te doen. Ben ik, ben ik heel blij dat je af en toe uit de prize bent. Dus dat is heel goed. <lacht> en ik zou Anneke ook bedanken, uw vrouw. Ja, maar... De, dat is het allerbelangrijkste. Ik ben nu wel gestopt met, als ik een nieuw liedje heb, dat ik dan soms om twee uur s'nachts zeg, Anneke, je moet het toch even eerst horen. En dan zo. Ja, en dat gaat eigenlijk alleen maar in mijn auto. Want dat is de enige pie, dat is de enige installatie die ik vertrouw. Ja, maar het sneeuwt. Ja, maar toch. Maar toch, we staan binnen. Zeg maar, vooral, je viert dat met een nieuw liedje, Bart. Een ja. gloednieuw begin. Ja. Vertel. Um, ik, ik zat zoals iedereen met die oorlog. Maar daar moeten we mee oppassen, want ik ben een entertainer... ...en ik wil graag mensen de avond van hun leven bezorgen. Dus dan hebben we afgesproken, we maken een liedje... ...en dat is dan het eerste nummer van de set. En daarna zwijgen we over alles wat er fout gaat in de wereld. En dan is het typisch voor mij om daar toch een hoopvol liedje van te maken. Namelijk, als al die oorlog schizel, hè, als dat voorbij is... Hè, ...dan gaat het heel schoon gaan met de wereld. En daarover gaat gloednieuw Nieuw Begin... Onze gloednieuwe single. mij Woensdag 24 januari 2024. De Mia's. Je wil daarbij zijn om te zien hoe Bart Peters de Lifetime Achievement Award krijgt. De kaarten vind je op mia's.be En gloednieuw begin. Je hoort het voor de eerste keer op Radio 2 bij Goedemorgenmorgen. Bart nog eens een dikke proficiat. Merci. Goeiemorgenmorgen. Goedemorgen, morgen. Jouw Goedemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio zag de maan blij aan de hemel staan Ze lachte al haar bloot, Geen bommen meer, geen grootheidswaan Geen verdriet, geen hongersnood Ik zag een gloednieuw begin Ik zag een gloednieuw begin In een droom die ertoe deed Zag ik een wereld zonder leed kreeg alles weer zin Zonder psychopaten Koud en bang en zelfverweer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 alles weer zing. Ik zag een gloednieuw begin, ik zag een gloednieuw begin. In een droom die er mocht zijn, zag ik een wereld zonder pijn, kreeg alles weer. Bloednieuw begin. Het is de nieuwe song van Bart Peters. Mooi, hè. Ja, Nicole Daal is uh, enthousiast in Zoersel. Keihschongetje van Bart Proficiat. Morgen morgen. Altijd die mens is zo indrukwekkend. Eindelijk een Lifetime Achievement Award voor Bart Peters. Mia. Ja, gezellig hier vanmorgen. Luister en kijk even mee, want we hebben een bezoek van de man die de stemming voor de Radio 2 Top 2000 officieel zal maken, de eerste minister van het land, Alexander Kroo. Goedemorgen, Alexander. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Weet je trouwens al hoe die stemming uh, ook zal geopend worden door jou? Ze hebben jou nee, toch wel geïnformeerd? Nee, moest ik geïnformeerd zijn. <lacht> Moet ik mij zorgen maken? Uh. Klein beetje. Ah. Het, ge het gebeurt over een goed uur, dus uh, een klein half ongeveer. Oké. Okay. We moeten het toch nog even over gisteren. Gisteren moeten ze in het federale parlement, moeten ze op een bepaald moment ook stemmen. Schema. Ja, er was een stemming voorzien, maar die kon niet doorgaan, want er waren te weinig parlementsleden, maar 69 van de 150. En om te kunnen stemmen, moet minstens de helft aanwezig zijn. En een aantal stemmingen kunnen dus niet doorgaan. De Kamerleden die er wel waren, sommige daarvan waren toch wel een beetje boos. Ja, kun je dat begrijpen, Alexander, dat ze boos zijn? Ja, omdat natuurlijk diegenen die er wel zijn, die worden gestraft voor diegenen die er niet zijn, door diegenen die er niet zijn. Um, dat is jammer... Um, Bon, kijk, uh, ik zou zeggen, laten nou, we zorgen dat dat de volgende keer niet meer gebeurt. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Maar um, ja, kijk, niet voor herhaling vatbaar. Krijgen ze nu onder hun voeten? <lacht> ja, weet je, waarschijnlijk door degenen die er wel waren en die hun tijd uh, voor een stuk daar verloren hebben. Um, een vieze blik de volgende keer. Ja. Vieze blikjes. Dat is de, en, en, en daarna, een, wat, hoe noemt men dat? Een pedagogische tech, daarna En oh. Oh. een Dat Kan ook natuurlijk. ja Stemmen doe je hier wel het hele weekend in het Radio 2. Top 2000 stemweekend. Er is heel veel te doen rond Winterwonderland in Genk. Want daar zitten we vanaf maandag met uh, mooi. onder andere Anne en Daan. Ja, wat is dat voor iets? Ja, heel mooi. We mogen daar nog niet te veel over zeggen. Maar Daan die heeft mij net wat uh, foto's doorgestuurd. Het is de mooite. Die moet er voor jou op één, Alexander Kro op een van? Van de Radio 2 Top 2000. Daarvoor bent u hier namelijk. <laughs> Oké. Okay. Uh, mag ik dat vrij kiezen? Uh, je mag dat vrij kiezen, ja. Goh, um, laat ik dan iets, uh, iets Belgisch nemen. Uh, Goud van Bazaar. Goud van Bazaar, dat is een hele mooie keus. Waarom die? Um, eerst en vooral een schitterend liedje. En uh, de zin... Uh, liever snel naar de hel dan traag naar de hemel. Ik vind dat een van de mooiste zinnen die ik, uh, die ik in muziek gehoord heb. Zou je liever snel naar de hel dan traag naar de hemel gaan, Alexander? Eigenlijk wel, ja. Oh la la la. Omdat, uh, ja, weet je, ik weet niet, dat is mijn interpretatie van die zin. Mm -hmm. Eigenlijk legt die de zin uit dat uh, de manier waarop belangrijker is dan de, dan de bestemming. Oké. Okay. Het voordeel is tegenwoordig, mensen die in de hemel zitten, die kunnen ze toch terugkrijgen. Heb je dat gisteren gezien trouwens? De is back. Ja, ze hebben Jean-Luc de Haanen teruggetoverd. Ja, dat is waar. Ja. Was die in de hemel? Dat wist ik niet. Ik denk wel dat Jean-Luc... In de artificiële intelligentiehemel, zoiets. Sowieso. Ja, wat, wat doet het als je dat ziet? Um, ja, ik vond dat, wel, ik vond dat wel een beetje schrikken. Goh um, ja, weet je, ik ga hier nu niet zitten een, een oordeel te geven over de politieke campagne van, nee, nee. van een andere partij, maar, maar ik denk over het algemeen dat we daar wel een beetje moeten mee opletten, omdat dit is natuurlijk nu goed bedoeld en positief. Mm -hmm. En de familie wist ervan. Hè? En de familie wist ervan en was het er mee eens enzovoort. Maar, ja, na mijn eerste reactie van o Knap dacht ik, oké, okay, en, en wat als nu iemand zoiets maakt zonder toestemming? Ja. En, en een ganse boodschap brengt waar je het misschien niet mee eens bent. En dat je dan eigenlijk uren en dagen er moet hollen om te zeggen, ja, maar dat, dat was ik niet eigenlijk. Dus ik vind het eigenlijk meer een soort waarschuwing. Dat is gevaarlijk, We he? moeten daar wel over nadenken. Op welk, ik, ik vind bijvoorbeeld dat daar, je zou daar moeten een soort etiket op zetten. Waardoor, dit is niet echt. Voilà, dit is niet echt. Waardoor mensen onmiddellijk weten een onderscheid te maken tussen echt en niet echt. Want dat was, dit was niet te onderscheiden. Hè. Niet evident. Oké, okay, Alexander Kroo, je mag je al een beetje beginnen klaarmaken. Want over, ja, exact, 40 minuten, dan begint het allemaal. Heb je een knuppel mee? Een knuppel? Ja, ik had van pas komen hoor. Uh, Oké, okay. ik, ik denk dat ik begin te begrijpen uh, hoe dat ik dit straks mag, wat in plaats van aftrappen, slaan, zoiets, zoiets, zoiets, ja. ja. Jaars cadeaus, maar dan beter. Bestel via klik en collect op krevel.be en haal je electro een uur later al af in je winkel. Krevel. Leef beter. Ik ben Koutar Elalous. Ik presenteer de ochtendshow op M&M. En ik ben zot van de donkere dagen. Het zijn de beste radiodagen. Buiten is het nog donker, niets te zien, maar je steekt je oortjes in en dan...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 Door Alzheimer vergat Nicole zelfs de teksten van onze eigen nummers. Dat was hartverscheurend. En Nicole is niet alleen. Een op drie vrouwen krijgt te maken met dementie. Alleen wetenschappelijk onderzoek kan Alzheimer voorgoed stoppen. Steun Stichting Alzheimer Onderzoek door een vergeet-me-niet-speltje te kopen op stopalzheimer.be Jij kan die Radio 2 tot 2000 zelf meemaken van heel dicht in Genk. Dat regelen we straks. Blijf gezellig onder onze kerstboom. Goedemorgen. Elke dag... 2 VRT, Radio 2. Het is 8 uur via het nieuwskrijg vanmorgen van Shema Sideside. Goedemorgen. De grote wateroverlast in landen en gingelom van vorig jaar is erkend als ramp. En Bart Peters krijgt een prijs voor zijn hele carrière op de MIAS. De overstromingen van 5 juni vorig jaar in Landen in Vlaams-Brabant en Gingelom in Limburg zijn officieel erkend als ramp. Meer dan 100 gezinnen werden getroffen. Zij kunnen nu een schadevergoeding krijgen van het Vlaams Rampenfonds. Ze hebben wel lang moeten wachten op die erkenning, zegt de burgemeester van Landen, Gino De Broe. We hebben er heel lang moeten op wachten. Anderhalf jaar, dus toch wel vrij lang. En we hadden eerder ook al een paar keer aangedrongen bij het Vlaams Rampenfonds. om toch een beetje spoed te zetten achter de procedure en tot een erkenning over te gaan. Dus het was echt wel. Een van de ergste watersnoden die wij gekend hebben hier in landen. Het ging over ondergelopen kelders, maar ook inwoningen zelf. Tuinen die beschadigd zijn, ja, auto's die in garages stonden. Er was heel wat schade. In het federaal parlement kon er gisteravond niet gestemd worden over enkele wetsontwerpen en voorstellen, omdat er niet genoeg parlementsleden waren. Ze hadden normaal moeten stemmen over onder meer een voorstel om het veranderen van je familienaam makkelijker te maken en over de invoering van een minimumbelasting voor multinationals. Maar stemmen kan alleen... Als de helft van de leden aanwezig is. Parlementsleden moeten bij 80% van de stemmingen aanwezig zijn in het parlement, anders verliezen ze 10% van hun loon. Groen Kamerlid Stefan van Hekken wil dat dat nog strenger wordt. Ik vind dat men dat juist mag aanscherpen, dat men bijvoorbeeld mag mikken op 90% aanwezigheden en dat men die sanctie dan meteen mag optrekken tot 20%. En desnoods, als mensen te vaak afwezig zijn, ja laat gewoon hun mandaat vervallen verklaard worden. Dan moeten ze maar een andere job zoeken. Ik vind het gewoon erg. We zijn allemaal. Het is onze plicht om aanwezig te zijn en om ons werk te doen. Ouders die een kind hebben verloren zullen ook in Hasselt terecht kunnen in een zogenoemd koesterhuis. Dat zijn plekken waar die ouders terecht kunnen voor troost en steun. In Antwerpen en Kortrijk zijn er al koesterhuizen van de VZW Berrefonds. En Hasselt krijgt er dus ook een. Elk jaar wordt er 200.000 euro voor vrijgemaakt, zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Krivits. Als je een kindje verliest, dan zet dat je hele leven op zijn kop. Dat verandert ook alles. Ik heb een Geleden een bezoek gebracht aan het Koesterhuis in Antwerpen, Ik zag daar ook de werking van het Werffonds. Ik vind het echt heel belangrijk dat we als overheid ook steun geven aan zij die mensen die zo'n zware verliezen leiden, ook proberen te helpen. In de Verenigde Staten wordt Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden, nu ook vervolgd voor belastingfraude. Hij wordt ervan beschuldigd een valse belastingaangifte te hebben ingediend. En hij zou geen belastingen hebben betaald tussen 2016 en 2019. Het zou gaan om een bedrag van 1,4 miljoen dollar. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij een gevangenisstraf tot 17 jaar. Hunter Biden werd ook eerder al aangeklaagd omdat hij de, wet, de wapenwet zou hebben overtreden toen hij als drugsverslaafde een wapen in zijn bezit had. Het is de eerste keer in de VS dat een kind van een president in functie wordt aangeklaagd. Bij de uitreiking van de Mias, de Vlaamse muziekprijzen, gaat de Lifetime Achievement Award naar zanger en presentator Bart Peters. Hij krijgt de prijs voor zijn carrière tijdens de liveshow op 24 januari in het Sportpaleis. Bart Peters begon zijn muziekcarrière in het Engels bij de radios. De laatste 20 jaar maakt hij solo muziek in het Nederlands. En hij is blij met de prijs, vertelde hij daar straks hier in GoedemorgenMorgen. Dat voelt als een, misschien wel de, de hoogste blijk van die je kan krijgen in de muziek... ...tegelijk... ...heb ik ook zoiets, van ben ik al zo oud... ...ik heb het ongelooflijke voorrecht om met fantastische mensen te mogen spelen in heel mijn leven, ook in de tijd van de radio's. In de achtste finales van de voetbalbeker heeft Anderlecht zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Het versloeg Stondaar met 2-0. De wedstrijd werd wel een tijd lang stilgelegd omdat enkele fans van Stondaar met vuurpijlen en stoeltjes naar een vak met Anderlecht supporters gooiden. Jan Vertongen van Anderlecht hoopt dat het supportersgeweld in ons land kan stoppen. Het is jammer dat dat erbij hoort. Ik kan niks zeggen over de supporters van Stondaar, want het is toch gebeurd hè, met onze supporters. Het is jammer maar het helpt niemand dat we toe kunnen werken naar een, naar een voetbal waar, waar dit niet meer nodig is. Want uiteindelijk kan het eindigen zoals in Nederland dat je wedstrijd speelt zonder supporters, dus dan wordt niemand vrolijk van. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Studentenvereniging Komak wordt op het matje geroepen door de rector van de Universiteit Antwerpen omdat ze tegen de afspraak in actie hebben gevoerd tegen Israël op terrein van de universiteit en de populaire schaatsbaan in Heist op den Berg kan toch nog open blijven en daar is de plaatselijke ijshockeyclub club heel blij mee. Vandaag krijgen we eerst droog en bewolkt weer in de namiddag opklaringen en zachter tot 10 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 nieuws net hoorden we een bliepje in het stukje waar Bart Petersen uh, fantastisch blij was. Was dat bij jou? We weten niet waar het vandaan kwam. Uh, was dat Alexander Krood, de premier hier aanwezig? Kreeg jij een, uh, een dol berichtje? Nee. Nee, toch niet. Nee, intussen ja. ben je echt aan het werken, hè, Alexander. Je wel focussen op de show, hè, man? Ik ben helemaal in de show. <laughs> Oké, dat is helemaal goed. De problemen dan maar, hajo, vertel eens. Goedemorgen, ja. een twee files naar Antwerpen. te melden op de E17, een kwartier van Haasdong tot linkeroever. En op de E34, 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost, heeft te maken met een eerder ongeval aan de Kennedy-tunnel. Maar de weg is al een tijdje vrij, hoor. En dan daardoor is er ook al wat extra drukte op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Daar uh, vertraag je een kwartier op het stuk van Bornem tot aan de A12 bij Willebroek. Nou. Sorry, doe maar. Ah, oké, okay, ja, ja sorry, sorry, sorry. sorry. Naar Brussel 1 file te melden op de E314 van Aarschot tot Holsbeek en op de binnenring rond Brussel tot slot Op 20 minuten van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. Ja, het is altijd een beetje spannend als er een eerste minister in de studio is natuurlijk. Hoor, even ter bevestiging, ook dit was niet ik. <lacht> Jij bepaalt hoe de Radio 2 Top 2000 zal klinken. Stem nog tot maandagochtend op jouw favorieten via Radio 2.be en VRT Max. Zo klinkt einde jaar bij ons. Radio 2.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 Ze hebben mij niet uitgelegd, maar ik weet wel wat een piñata is, ja. Dat is goed, maak je maar klaar. Het gebeurt allemaal over een half uurtje live hier Hier, goedemorgen Morgen. De officiële opening van de stemming. Jouw goedemorgen telt voor twee. Hey, hey, VRT, Radio 2. Goedemorgen Morgen. Voor de Radio 2 top 2000. Katrine and the Waves, ook alweer goede Keuze. Walk in on sunshine. Good morning. Walking on sunshine. ja, krijgen al een berichtje binnen van Rick Winters uit Genk. Uh, Alexander Kroo hier bij ons. Fijn dat de premier weet wat een piñata is, maar weet hij ook wat een gezonde begroting en een dalende welvaart betekent. Oh, dat krijg je dan waarschijnlijk elke dag te horen. Ja, maar uh, de welvaart stijgt in ons land trouwens. Maar goed, ja, genoeg over politiek, daar gaan we het even niet meer over hebben. We gaan ons te verleiden. leiden. Alhoewel, wil je volgend jaar ook weer premier worden? Um, ik, ik vind dat de mooiste job die je kunt hebben, maar ik ga daar niet over beslissen. Dat zullen de verkiezingen beslissen. Dat maar stel, stel dat het zo is. <laughs> wil je dat graag of wil je dat niet graag? Is het genoeg uh, geweest? Stel dat mensen dat graag willen, dan, dan uh, met heel veel plezier. Maar, zoals ik zei, uh, mensen hebben het laatste woord erin. Maar als ik, ik ja, weet je, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik ben fier op ons land en uh, ik wil ons land nog beter maken. En als ik dat verder kan doen, dan wil ik dat wel graag doen. Maar... Als men zegt, nee, het is tijd voor iemand anders, dan uh, absoluut geen probleem. Dan, er zijn nog mensen die dit kunnen. Nu zitten mensen echt te vloeken naar haar radio. Van ja of nee, dat gevoel. Maar we gaan vooral stemmen voor die Radio 2, top 2000. Is een heel zeg, dat zijn vrouwen misschien vooral zitten vloeken. Nee, niet nog eens vier jaar, zoiets. <laughs> dat ook, ja. Er is heel veel te doen rond Winterwonderland in Genk, want daar zitten we met onze top, tussen kerst en nieuw, maar ook al vanaf maandag, Kim. ja. Ja, Anne en Daan. Je hebt Zit de je beelden daar? gezien. Daan heeft uh, foto's doorgestuurd van de plek waar we zitten in Genk. Supermooi, supergezellig. Echt en een winterwonderland. Ik heb ook een plek boven waar van alles gaat gebeuren. Beetje zoals aan de zee. Hè? In Blankenbergen was dat ook Was het podium boven de studio. Dus daar zullen ook alle live optredens plaatsvinden. Gewoon. Heel tof. Zorg dat je daar even komt kijken. Mijn gedacht, mijn gedacht... Alexander Kroo, jij hebt een heel helder gedacht meegebracht. Wat is jouw gedacht vanmorgen, Alexander? Mijn gedacht is... De smartphones blijven aan de schoolpoort. De smartphones blijven aan de schoolpoort, vertel. Um, ja, eigenlijk um, zie je dat, dat wij allemaal, maar eigenlijk vooral ook onze kinderen, gewoon um, ja, bijna niet meer met elkaar praten. Uh, continu zijn ze afgeleid door die smartphone. Ik zelf ook, hè. Mm -hmm. En uh, mijn idee was eigenlijk altijd van, ja, weet je, je moet op school leren om met beide om te gaan. En dus hoort het wel uh, thuis op de, op de, in, in de school. Maar daar ben ik van gedacht veranderd. Ik denk dat je gewoon soms momenten moet creëren waar je zegt dat is daar niet. Mm -hmm. en, ja, anders is het op de speelplaats ook constant. Dan ja. ja. praten die kinderen niet meer met elkaar. En het, de meeste scholen hebben al regels, niet in de klas enzovoort, maar heel vaak wel op de speelplaats. En ik denk eigenlijk dat je daar moet zeggen, weet je, dat blijft gewoon buiten de school. een school, school moet een omgeving zijn waar kinderen met elkaar babbelen, met mm -hmm. elkaar ruzie maken, tegen elkaar roepen, met elkaar spelen. En die smartphone, die, die kunnen, er zijn zoveel momenten waar ze die kunnen gebruiken, maar de school zou in mijn ogen iedereen moeten zijn waar ik dat buiten. Tot aan de schoolport. Je hebt zelf kinderen, Alexander. Ja. ja vanaf wanneer hebben die een smartphone gekregen? Dus de jongste heeft het, heeft het nu gekregen. Die is twaalf die is jaar. 12 jaar. Um, dus die, en en uh, ja, ik heb het er ook, ook met hen over gehad deze week. Van, ja, hoe, hoe, hoe, hoe kijken jullie ernaar? En te zeggen, ja, weet je, in, in de klas mag het al niet. En er zijn vaak wel straffen als, als, als, als kinderen ermee bezig zijn. Mm -hmm. Maar op de speelplaats, ja, ik, ik, ik ben zo, soms op de speelplaats geweest. En ja, eigenlijk is die speelplaats gans iets anders geworden dan de speelplaats die ik me ja, ja, Ja, dat is heel lang geleden. En, en, ook eens... en weet je, ik, ik ben altijd iemand die denkt van de vooruitgang, en mm -hmm. het, is, het is nieuw, dit is deel van ja, ons idee. Om, omarmen. Maar, maar een stukje van onze menselijke interactie, dat is wie wij zijn. Hè. Wie wij zijn is hoe dat we met elkaar omgaan en hoe mm -hmm. we vrienden creëren en hoe dat we uh, elkaar steunen en, en elkaar uitdagen. en zo. En Ik kooi het, even, kooi het even naar de luisteraar ook. Dus jouw gedachte is heel helder van de smartphone stopt aan de schoolpoort. Ben Noah, mijn dochter van 12, die hebben een, een gsm-hotel op school. Dus hè? morgens moeten die allemaal een gsm in het hotel stoppen. Ho! In een bakje. Top. En s'avonds krijgen die die terug. Maar hoe is dat? Ja. Dat, is, dat, is dan eigenlijk, dat is eigenlijk wat ik zou voorstellen. Want ik begrijp ook wel dat men zou zeggen... Ja, maar pak nu de ouders iets dringend moeten laten weten aan hun kinderen. Ja, het leek mij geen probleem. Dat was bij vroeger ook zo. Dat, je dan dan dan dat, je dat zijn je gewoon er manieren ja. om het te doen. Hè. Dus, dus, dus, ja. dus uh, inderdaad, vroeger konden we dat ook. Dus, Deel het even ja. in de app van Radio 2. Jouw gedacht bij het gedacht van Alexander Kroo. De smartphone stopt aan de schoolpoort. Wat vind je ervan? En wat is eventueel de oplossing?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 a toll on me Trying my best to keep from tearing the skin off my bones Don't you know The forest through the trees got me down on my live bij ons op Radio 2. Teddy Swims en Lose Control. Deze namiddag bij Benjamin en Karen. Dat is het Radio 2 Top 2000. Stemweekend. Ja, ik kan niet stemmen voor Teddy Swims. Ja, De plaat is te recent. nieuw. Maar goed, Radio 2.be. Mogelijkheden genoeg. Er komen heel veel reacties binnen. Amai. Het gedacht van Alexander Kroon, onze premier, die heel helder zei en herhaal nog eens, dus, Alexander... De smartphone die blijft aan de schoolpoort. Ja, dat is geen uh, onpopulaire mening hoor. Nee. Geen onpopulaire gedacht. Integendeel heel veel mensen die het met jou eens zijn, Alexander. Katrien de die zegt helemaal mee akkoord. Geen smartphone op school. Marleen van Trier. Nee, dat is iets wat uh, aangeduid is voor een sprookje. Dat is nog iets anders. Uh, Rita Aalvoet. Dat gedacht vind ik een supergedacht. Ze zouden aan de schoolpoort zelfs door een scanner moeten. Zodat er zeker geen één door de mazen van het net glipt. Dat is wel redelijk drastisch van uh, Rita. En Walter Meun die voegt er nog aan toe akkoord met De Kro, maar dan ook niet in het parlement ja, dat, vind ik, dat vind ik goed <laughs> ja, is dat, ja, want daar zit ze ook met een gsm natuurlijk ja, dat is zo ja. en, en eigenlijk evenzeer in het parlement uh, op restaurant, op café ja, dat, uh, wij, wij denken dat ons hoofd twee dingen tegelijk kan doen dat is ook zo ja, sommige... Ja. Vrouwen beter dan mannen. Hè? <laughs> Blijkbaar. Eh, vrouwen multitasken beter dan mannen. Maar we, we denken... Hoe, hoe vaak dat het mij overkomt, dat ik ben aan het praten met iemand en dan denk ik, ja, ik ga ondertussen snel iets bekijken. Nee, en je hoort niet, je wat, hoort niet wat er gezegd is. Nee, is, er en, focus, is. en eigenlijk is het verschrikkelijk onbeleefd naar elkaar toe. Dus ik denk dat we, dat we misschien terug een, een stukje gewoon mensen moeten zijn die met elkaar spreken en naar elkaar kijken, in plaats van altijd naar het scherm te kijken. We gaan zo meteen even bellen met iemand die er alles over weet, een echte specialist, of het een goed idee is, of niet. It's beginning to look a lot like Christmas. Met de mooiste deals van Bol. Zoals kerstbomen en kerstdecoratie, met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Bekijk deze en andere mooie deals in de Eind van Bol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 telt voor 2 RRT Radio 2 of Toch, noodgeval van Goalband uit Nederland is vijf voor half negen. Goedemorgen, morgen. Bij onze premier De Croo. Zometeen gaat hij de radio 2-top 2000 stemming officieel openen op een bijzondere manier. Maar is nog even jouw gedachte, Alexander. Smartphones die blijven aan de schoolpoort. Heel veel mensen die er heel positief op reageren. Nu nog even over jouw gsm-hotel. Het is niet dat van mij, hè? het is van mijn dochter op school. Hè? Ja, ja. dus dan moeten ze het in een bakje leggen. Ja, per klas. Goed idee van meneer De Kroos zegt dan Sebrechts. Echter, het telefoonhotel is op ons school. Bij onze dochter geen succes. Daar steken ze gewoon een oude telefoon in en nemen <lacht> hun eigen telefoon gewoon mee. Ja, de jeugd. Ze zijn niet zo'n ozel, natuurlijk. Goedemorgen. Dag, Pedro De Bruiker. Eén goeiemorgen, Pedro, jij bent ja. pedagoog en onderwijsspecialist. Ja, wat vind je ervan? Smartphones blijven tot aan de schoolpoort. Wel, er is iets voor te zeggen. Hè. We zien dat in uh, Frankrijk het verboden is. In Nederland is er binnenkort een verbod. Engeland overweegt het ook. Er zijn heel veel landen die er op dit moment echt aan denken. En het klopt, als je constant afgeleid bent, ga je minder leren. Maar, opgelet als we gaan kijken, de PISA-resultaten zijn nu net voorgesteld geweest. Dan zien we dat die telefoon een rol stelt, maar een relatief kleine rol. En dat we tegelijkertijd onze jongeren ook moeten leren daarmee omgaan. Mm -hmm. Dus ik denk. Dat het een, een, een genuanceerd verhaal is. Ik denk dat we echt moeten maken dat als jongeren aandacht moeten geven, dat die technologie weg is. Dat is trouwens ook door de UNESCO gezegd, uh, die voorbije zomer van, we moeten daar veel, veel slimmer mee leren omgaan. En dat wil dus ook zeggen wanneer niet, maar ook wanneer wel. Want bijvoorbeeld onze studenten en onze jongeren leren uh, als iets niet weten het opzoeken met de mogelijke telefoon, maar ook dan kritisch gaan kijken van, wat heb je nu gevonden en hoe weet je of het juist is. Dat is ook belangrijk. Ja, het is een en-en, een of verhaal natuurlijk. Ja, Alexander Kroon, moeten we dit in een wet gieten? Nee, dat denk ik niet. Um, en en ik, ik denk eigenlijk dat, uh, dat scholen dat grotendeels zelf moeten bepalen. En weet je, ik, ik volg wel de redenering die daar gemaakt wordt. Ja, misschien moet een school zeggen, weet je... Uh, de speeltijds morgens wel en de speeltijd in de namiddag niet. Om, om, om, want ik begrijp, ik, ik ben het er wel mee eens dat onze kinderen moeten leren om daar op de juiste manier mee om te gaan. Mm -hmm. Maar vandaag is het gewoon zo alomtegenwoordig dat er één ding is wat we compleet verleren. En dat is om met elkaar uh, te interageren en, en soms ook gewoon dingen niet te weten. Ja. Als, als ik jong was en ik wist het niet, ja, wij fantaseerden er gewoon op los. En, en, en waarschijnlijk allerlei ideeën die totaal verkeerd waren. Maar dat is voor mij ook een deel van, van, van kind zijn. Is, mm -hmm. is twijfel hebben... Is u soms ook vervelend? Ja. Ik heb vroeger maar mij uren verveeld in te wachten om... Op om te even wat. Kinderen hoeven zich niet meer te vervelen. Ik want er is altijd. Oh, verveelt men zich niet meer. Ja. ik denk ja. dat zich soms vervelen echt wel belangrijk is. Pedagoog Pedro De Bruyker, jij nog verveling gehad de laatste tijd? Te weinig, maar ik ben daar volledig mee eens. Verveling kan soms echt ook tot creativiteit leiden. En creativiteit, dat is ook heel belangrijk. Het lijkt me allemaal een goede wet zo: dat we ons <laughs> per dag minstens een uur moeten vervelen. Kijk er nu al naar uit. Pedro, dankjewel. Zijn daar nog?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 The time to hesitate is through The time to wallow in the mire. Try to weaken our only list And our love become a funeral pyre Ja, het is zover. Alexander Kroo bij onze premier. Het wordt even heel belangrijk. Kijk zeker even mee in de app of wel op live op VRT1, want je gaat zometeen de Radio 2 Top 2000 stemming officieel openen. Lieve luisteraar, je kan iets heerlijks winnen. Alexander, zometeen krijg jij een knuppel. Daarmee ga je naar onze Radio 2 Loft. Daar hangt een Top 2000 Piñata. Als jij die kapot slaat, dan is die stemming officieel geopend. Maar. Je doet dat straks geblinddoekt. Heel politiek allemaal, dus gaat er af en toe een haast kloppen. Lieve luisteraar, je kan stemmen natuurlijk en iets winnen. Want als jij kan voorspellen hoeveel seconden de premier erover doet om de piñata kapot te kloppen, dan win je iets. Wat win je dan, Kim? En de overnachting, een ontbijt voor twee personen in Hotel Zuid, twee tickets voor de Seamine-expeditie met Audioguide en ook twee tickets voor een voorstelling in de Cosmodrome. Prachtig, hè? Super. En de een in... die je doet tijdens onze Radio 2 top, dui, top 2000. Liever in Genk. Genk, prachtige stad sowieso. Dus na hoeveel seconden slaat premier De Kro de Radio 2 piñata kapot met een knuppel, een blinddoek, in een loft vol dolle ballonnen? Deel nu jouw gok in de app van Radio 2 en geniet straks mee in de app en misschien ga je wel naar Genk. Nu sturen, hoeveel seconden, succes. Zometeen het nieuws uit je buurt, ook uit Genk, eerst Goedemorgen, in Brussel waren er dit jaar al 97 schietpartijen. De politie vreest dat er de laatste tijd steeds meer geweld in het drugsmilieu op openbare plaatsen zijn. Eergisteren opende een man het vuur in Brussel, vier mensen raakten daarbij gewond. In het federaal parlement kon er gisteravond dan weer niet gestemd worden over enkele wetsontwerpen en voorstellen, omdat er niet genoeg parlementsleden waren. Groen Kamerlid Stefan van Hekke wil strengere straffen voor zij die geen geld gereden hadden om niet op te dagen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marje. Het Koesterhuis in Antwerpen van het Berrefonds heeft Vlaams geld gekregen om nog verder uit te breiden. In dat inloophuis kan iedereen terecht die te maken krijgt met het overlijden van een kind. Of het nu tijdens de zwangerschap is, net na de geboorte, of als het gaat over een opgroeiend kind tot 12 jaar. In het totaal, totaal krijgt het Berrefonds 200.000 euro subsidie om te besteden in haar drie inloophuizen, waaronder dus dat van Antwerpen. Vlaams minister van Welzijn, Hilde de Krijgt een wekelijks inloopmoment waar mama's en papas zonder afspraak welkom zijn? Er is ruimte voor vrijwilligerswerk maar ook de ziekenhuispartners en de politiediensten waar de organisatie mee samenwerkt die zullen in het Koesterhuis terecht kunnen. Twee studenten van de studentenvereniging Comac zullen zich moeten komen verantwoorden bij de rector van de Universiteit Antwerpen. Vorige week hadden ze zonder zijn toestemming een actie op de stadscampus zelf georganiseerd. Ze eisten dat de Universiteit Antwerpen de samenwerking met universiteiten in Israël zou stopzetten. Met de rector en de politie was afgesproken dat ze dat op de Ossenmarkt zouden doen betogen, maar uiteindelijk deden ze dat toch op het terrein van de universiteit. En dat mag niet volgens het reglement. Ze moeten het dus nu komen uitleggen bij de rector en riskeren een vermaning. En de populaire Schaatsbaan in Heist op den Berg kan toch nog open blijven. Ze dreigden te sluiten omdat de vorige uitbater met pensioen gaat. Nu is er eindelijk een akkoord met de nieuwe eigenaar waardoor er de komende winters toch nog geschaatst kan worden. De ijsbaan trekt veel recreatieve schaatsers, maar is ook de thuisbasis van onder meer ijshockeyclub Olympia Heist. En zij kunnen nu eindelijk opgelucht ademhalen, zegt een van de coaches. In elke, zowel jeugdploeg als ploeg is dit op heel veel gejuich onthaald, omdat je weet dat je volgend jaar als ploeg samen blijft, je weet dat de ijsbaan open blijft. Heel veel van de ouders van onze kinderen hebben meer ooit leren schaatsen, is een ontmoetingsplaats voor iedereen. Dus ja, wij zijn gewoon heel blij dat het verhaal van Olympia, dat in 1972 hier in IJs gestart is, bij echt het begin van de ijsbaan, dat dat gewoon verder gaat en dat wij op onze thuisbasis kunnen blijven spelen. En zanger en presentator Bart Peters krijgt dit jaar een prijs voor heel zijn carrière op de uitreiking van de Mia's tijdens de liveshow eind januari in het Sportpaleis in Antwerpen. Bart Peters startte zijn muziekcarrière bij de radios en hij was ook drummer van de rockgroep de Clement Perens Explosion. De laatste twintig jaar maakte hij solo muziek in het Nederlands en Bart Peters denkt nog lang niet aan stoppen. Hij viert namelijk volgend jaar zijn 65 e verjaardag en plant een nieuwe concertreeks in de...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 denken, Hoeveel seconden doet uh, premier De Croo erover om de piñata kapot te slaan van de Radio 2 op uh, 2000? Uh, 25. 25? Ja. Heel veel mensen die heel veel denken. Deel ze nog even hmm. in de app. Maar ja, de problemen op de weg? Vallen mee. Goed. goed. We van vanmorgen twee files naar Antwerpen te melden op de E17. 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E34 nog een kwartier vanaf Waaslandhaven Oost. Op de binnenring rond Brussel verlies je wel 20 minuten tussen Groot, Bijgaarde en Vulvoorde. Naar Brussel zijn er nauwelijks ...vertragingen te melden, dus dat is wel goed nieuws. Uh, maar door werken staan er op de N19 in Westerlo... ...in beide richtingen files van 20 minuten. Houd daar rekening mee. En door een staking in Duitsland... ...worden sommige ICE-treinen van Brussel naar Keulen... ...vandaag geschrapt. Bon, ga nu even naar de app van Radio 2... ...en daar in hoeveel seconden jij denkt dat premier de kroon nodig heeft om de stemming officieel te openen. Het is met een knuppel, het is met een piaten, het is met een blinddoek. En het wordt heel bijzonder. Het gebeurt allemaal over vijf minuten. Stemmen kan nog even. Regen, wind of sneeuw? Ga gerust op weg met Touring. <tied>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 in de bij Dovi, bestel je keuken in december en krijg vier toestellen gratis ter waarde van 4300 euro. Altijd open op zondag. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België. Batibouw is terug. Afspraak van 17 tot 25 februari in Brussels Expo voor de bouw- en renovatiebeurs. Nu met 3 euro Early Bird korting. Info en tickets Batibouw.com batibouw. Bouwen aan morgen begint vandaag. Spar, lekker veel voordeel. Nu 10 plus 10 gratis op Spar aperitiefhapjes. Hm, een goede feestje hè. Spar, kool goed. Wij, wij willen gezellig gaan eten voor een lekkere prijs. Oh met lekker veel keuze en drankjes inbegrepen. Dus wij gaan lekker naar...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 changing nog nooit, of toch al sinds vorig jaar niet, in die radio 2 Weten op 2000 zat? Dat kan nog niet. Voor zo meteen een heel mooi moment. Het is nog net nieuws binnengekomen, Schema. Ja, je hebt misschien gehoord over de rellen van gisteravond bij de match Standaar tegen Anderlecht. Toen hadden Standaar fans vurenwijpijlen en stoeltjes gegooid naar Anderlecht-supporters. En nu heeft Standaar zelf al beslist om tijdens de komende match van zondag geen supporters meer te sturen naar Anderlecht, want dan gaan ze op spelen tegen Anderlecht, ook in het stadion van Anderlecht. En zij hebben gezegd, er mogen geen fans meegaan. Of ze gaan een grote hoek organiseren en ze daar allemaal in zetten, dat zou ook niet slecht zijn. Bon, al heel veel gokken binnen, want we gaan het doen. Hè. Straks gaat premier De Croo de Radio 2 top 2000 stemming officieel openen. Je hoort en ziet nu in de app van Radio 2 en VRT1, Alexandre Croo in de loft, met een knuppel, Kim de Brie ernaast, met een, een blinddoek op. En als je goed gegokt hebt hoeveel seconden hij erover doet om de piata kapot te kloppen, ja, dan win je een prachtige overnachting. Bo, Kim de Brie, neem het even over, vertel ons wat er gebeurt en laat het spektakel zo meteen beginnen. Ja, voor alle duidelijkheid, Peter, het is onze premier die de blinddoek op heeft. Hè? En ik hoop niet dat hij de knuppel in het hoenderhok God gaat gooien hier op dit moment, want het is wel spannend. Radio 2 looft vol ballonnen en de piñata. De blinddoek is aan, Alexander, maar natuurlijk, we gaan het niet al te gemakkelijk maken, dus ik ga jou even draaien, een beetje in de war brengen. Zo hoort dat, hè. In de politiek is toch wel eens een keer dat er 180 graden gedraaid wordt op een paar seconden tijd. Dus waarom ook niet? Uh, voilà. Ben je er klaar voor? Hoe voelt de knuppel in jouw hand? Dat voelt goed aan. Ik, ben... ik ga hier binnen de 10 seconden die piñata aanpakken. Als jij dat zegt, dan geloven we jou op jouw woord. Maar ik ben benieuwd. We gaan aftellen en dan gaan we eraan beginnen. Je bent helemaal klaar? Ja. Alright. Dan gaan we eraan beginnen in drie, twee, één. Go, Alexander. Ja, en hij... Woe, het is, hij slaat gewoon die kerstman al helemaal om zeep, maar normaal gezien is het de bedoeling dat hij dat in stukken gaat. Maar is is het kapot, hij, hij is gewoon gevallen van de grond. van onze van onze balustrade uitgeklopt. Uh, dat ding is dus niet... Uh, ja, hoe, hoe, hoe kunnen we dit nu? nog een, een herkansing. Een herkansing. Ik heb erop er geslaan. Je hebt erop geslaan, maar hij is, niet, hij is niet kapot. En ik durf dat gewoon niet in mijn handen uit te Want dat gaat niet op mij kloppen. Dat kunnen maar we niet dus, risiceren. Ik hoop dus een, dert, een dertig koordetje. We doen gewoon even een, een herkansing zo meteen zien. Okay. Goedemorgen. Jongens, ja. jongens, kwart voor negen... Gelukkig stond dit wel in de Radio 2, Top 2000. Brian Adams en Summer of 69. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Beter en kinder. Radio 2. I got my first real six string. Bought it out the five and done. Played it till my fingers played. Van Brian Adams. Net op drie vorig jaar in Radio 2 top 2000 stemmen in de app van Radio 2 of Radio 2.be. Zometeen een herkansing voor onze premier. Margot van de Regio. We gaan eerst naar Huldenberg, Kortenberg is dat. Waar Margot ja, de... van de Regio op dit moment te zien is: aan prachtige tractoren, aan heel veel licht. Margot van de Regio, wat is daar aan het gebeuren intussen? Wel, we zijn hier volop de tractor van Boer Luc Salens uit Kortenberg aan het versieren, want morgen rijdt de eerste verlichte tractorparade uit in Huldenberg en de tractoren moeten daarvoor klaar zijn, maar echt waar, ik ben daarvan onder de indruk hoeveel werk dat daarin kruipt. Anne, jij bent de dochter van Luc, dat is niet zomaar snel, snel een tractor versieren. Hè? Nee, dat is waar, daar ben ik wel even aan bezig. Normaal doe ik dat op een paar avonden, maar nu zal het vandaag de hele dag door worden. En hoeveel slingers hangen hier zo aan? Toch meer dan twintig. Ja, en het blijft dus niet alleen bij uh, lichtjes. Ik zie hier ook kerstmannen. Uh, op, op het dak van de tractor komt deze namiddag nog een heel groot gewei te staan. Er hangen ook kerstmutjes op op de lichten. Dus het flikkert hier allemaal heel gezellig. Luc, hoeveel mensen rijden er zo mee als jullie uitrijden? Uh, als wij hier bij ons doen, dan kunnen wij tot 70 deelnemers gaan. Voor de ogenblik zijn er al 60 ingeschreven, ja. En dat is minder dan andere jaren wel, hè? Het is iets minder dan andere jaren. En hoe komt dat? Omdat al zoveel regen, uh, slecht weer geweest is. En de mensen zijn nog in het veld bezig voor hun uh, ja, gewassen uit het veld te krijgen. En daarmee... Ja. Een beetje minder, ja. Maar het moet wel gebeuren natuurlijk. Hè. Ik vind wel, ik word daar instant gelukkig van. Anne, voor wie nog nooit zo'n verlichte kerstparade, tractorparade heeft meegemaakt, kan je de sfeer eens beschrijven van zo een, een, een, een uitrit? Zalig. Dat is hartverwarmend. Als je ziet hoeveel volk dat daar naar kijkt, ja, dan versier ik mijn plezier. Ja, en de mensen die kijken, ook onder de indruk waarschijnlijk. Heel veel mensen en heel veel duimen dat je krijgt en de kinderen zijn zo gelukkig. Ja, niks zo, niks zo tof als een kind zien lachen hè, natuurlijk. Uh, Luc, het is ook letterlijk een lichtpuntje in donkere dagen, want het is voor jullie boeren ook geen gemakkelijk jaar geweest. Ja, we hebben wel een, een zwaar jaar achter de rug en we staan nog voor zware tijden, uh, maar voor ons, ja, dat is zo'n een keer ons gedachten herzetten. En uh, voor de landbouw toch een beetje positief in daglicht te brengen en zo. Uh, daarvoor doen we het in feite. Ja. Ja, en dan kunnen jullie, jullie, hart, jullie hart als boeren onder elkaar eens goed luchten, denk ik. Ja, dan kunnen we een keer onder elkaar bij, bijeen zitten en een keer ons hart luchten en zo, dat doet toch een keer ook doogt voor ons. Zo, ja. ja, het zal wel zijn. En het is echt, echt de moeite. Ik had er zelf ook nog nooit, of ben er zelf nog nooit naar gaan kijken, maar ik denk dat, dat ik dat wel eens ga doen. En ze rijden over heel Vlaanderen uit. Je moet maar eens kijken op radio2.be, want sowieso dat er ook in jouw regio. Even terug naar onze loft van Radio 2, want daar gaat het gebeuren. De herkansing. Heel veel mensen die opnieuw gestuurd hebben. Heel veel gokken binnen. Premier de Croo gaat Radio 2 Top 2000 stemming officieel openen. Hij moet een piata raken. Geblinddoek. En met een knuppel. En in een lofte vol ballonnen. Als dat lukt, dan kunnen we het ook officieel maken. Maar hoeveel seconden doet hij erover? Oké, okay, Kim de Brie, neem ons mee in het spektakel en kijk mee in de app. Het is een gevaarlijke situatie, Peter van der Vijre. We hebben onze kerstman opnieuw opgehangen, letterlijk en figuurlijk, met zeven dubbele koord rond zijn nek. Ik ga de premier nu ook gewoon een paar keer ronddraaien, maar heel goed ronddraaien, want daarnet wist hij perfect waar hij stond. Dus uh, dat gaat dit keer niet het geval zijn. En nog een keer zus en nog een keer zo, want anders dan komt het helemaal niet goed. Nee, nee, nee, niet tegenwerken, Alexander. Kom, kom, kom, kom. Voilà, oké. Okay. En dan gaan we er bijna aan beginnen. Even kijken. Voilà, hier staan we dan. Je bent er helemaal klaar voor, Alexander. Knuppel in de hand nog altijd. Oké, okay, dan gaan we er aan beginnen. In drie, twee, één. Het is de bedoeling dat de piñata helemaal kapot gaat. Ja, voilà. Hij is uh, een beetje aan de verkeerde kant aan het meppen. Dat kan ik nog als kleine subtiele heen meegeven. Ik heb hem dus goed genoeg rondgedraaid. Normaal gezien wordt hij bijgestaan door ministers natuurlijk. <lacht> Dit keer moet de premier het uh, alleen klaren tenzij ik mij bij deze officieel minister van feestelijkheden ja, benoem. En ik Weet zal maar zeggen de ik de zou toch maar eens uh, een andere kant proberen, Alexander. Want ik ga mezelf <lacht> een beetje uit de voeten maken, want hij slaat erop los de knuppel in de hand. Hij is een beetje het noorden kwijt, zie ik, Peter. Het gaat uh, de verkeerde kant op. Ik hoop misschien dat het nog voor negen uur lukt om die piñata niet. helemaal stuk te slaan. Hij komt weer gevaarlijk uh, mijn kant op op dit moment. Tussen de ballonnen rood en wit in de Radio Twee maar het lukt niet. Mag ik, mag ik hem een klein beetje helpen, Peter? Beetje. Of is dat beetje. Een klein beetje. Dus we zullen dan zeggen van het is koud. Het is koud. koud. Draai koud. naar achter, koud. Alexander. Koud. Koud. Nog kouder. Een beetje. Ja, voilà. Dat is misschien al een juiste richting. Pas op voor ons land. En Alexander, niet te hoog De piñata is misschien Iets meer naar de Linkse kant Ja, links, rechts, dat is gevaarlijk in de politiek natuurlijk Om dat allemaal te benoemen en dat allemaal Uit te spreken Maar het is misschien, nee, je bent terug koud ja, okay. maar een beetje. Oh ja, dat was redelijk warm. En uh, nu, maar in uh, volle kracht zal ik proberen om. Ja, nee, nog niet. Ik sla. Naar voren. Ja, maar dat ding slaat terug. <lacht> ja. Dat toch het is nee, gebeurd. Nee, het is lang gebeurd. Lang. Maar jawel, jawel, jawel, jawel. ja, wel, ja, wel, ja. Ja, hoor. Het is officieel. We kunnen afkloppen. Op 1 minuut 42, toen is de eerste bel eruit gegooid. 1 oh, la, la, la, la. Okay. minuut 42, daar gaan we het op houden. Zie waar, dat betekent 1 minuut 42, dat zijn 102 seconden. Als je dat als snelste hebt geëpt in onze app van Radio 2, ja dan ga je naar Genk. Maar vooral dit weekend stemmen in onze app van Radio 2 en ook gewoon op radio 2be Jouw top drie delen in de app. En op die manier maken we fantastisch radio. Tussen kerst en nieuw. Ik denk dat hij het zelf ook heel leuk vond. Ja, hij bleef maar kloppen, zeg. Zo waarschijnlijk dat zoiets kan. Oh, man, ik ben er echt niet goed van. Maar oh, het is gelukt. Kijk, je hoeft niet meer te stemmen nu in onze app voor je seconde. Gewoon wel uh, jouw top drie delen natuurlijk. En zometeen, vriend van het weekend ook wel een beetje... Benjamin Scholaert met al jouw songs die je zeer graag wil horen. Het kan allemaal in de app ook. Goh. Ga je dit de hele dag aanhouden trouwens? Nee, ik heb wel andere kleren bij. Eerst waar? Ja, niet overdrijven ook. Hè. Het is heel het weekendfeest, schema. Ook waar, ook waar. Ja, maar, maar ik vond toch... Uh, Alexander de Croo had toch een dasje moeten aandoen. Ja, dat valt een beetje tegen. Ja, he? toch wel, hè? Maar goed, ja, we hebben wel de eerste minister gehad die ernaast klopte. Dat gebeurde ook niet veel, natuurlijk. Goed, goedemorgen. Radio 2.b, daar klik je door. Op de Radio 2 top 2000 en deel je jouw top 3. Wordt het Queen of wordt het Anna of Brian Adams? Ik heb vooral gezien dat Wiltura bijvoorbeeld een heel belangrijk jaar heeft gehad. Het zou zomaar kunnen. Het zou dingetje, kunnen, maar ik stem op Beyoncé. Uh, een beetje de Wiltura van haar periode. Voilà. Dat. Maar goed, kun je niet beïnvloeden natuurlijk, maar Lorraine, bijvoorbeeld Euphoria ook niet slecht. Wat eten we vanavond? Uh, zullen we swipen? Patay, roch met prijpuree en dijonijze. groentecurry, stofvleesfriet, boomstammetjes met boontjes. Switch van je chat naar de dagelijkse kost-app en swipe links voor... Pff. Rechts voor... Mm. Tot je matcht. En voilà, je boodschappenlijstje staat klaar. Download de dagelijkse kost-app en eten scoren wordt makkelijker dan een date fixen. Elke dag, taf voor twee... We zijn trots op de artiesten van bij ons... Je hoort de hele dag lang op Radio 2 PNP. Check de Radio 2 app en DHB. Elke dag telt voor twee. Hey! Radio 2.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 En zometeen krijg je een piñata vol met hits, vol met nummers die jij mag uitkiezen in Radio 2 Kickstart. Laat me weten wat je wil hebben via de Radio 2 App.